Dus hebben we pech. Zal ik hem ook <laughs> nog even op Facebook... Oh nee, ja, dat was te veel gedoe dat, uh, is de laatste, Nee, we doen hem gezet hier. Donderdag zetten we je voor de uitzending. Ja, ja, ja. Ja. Komt ie. Oké, okay, ja? prima. Ja. ja, dames en heren, jongens en meisjes. We zitten hier in uh, Stuurloos op dit moment met uh, Thomas Martinelli. Hij is uh, antropoloog en criminoloog. En uh, ja, specialiseert zich op het uh, Europese en Nederlandse drugsbeleid. Ja, en... Uh, Rick, de mic is al yours. Helemaal goed. Ja, ik uh, was eigenlijk eerst dacht ik van, nou ja, ik, ik had Teunvoeten had ik wat, uh, wat dingen uh, zien, uh, zien schrijven over, uh, over drugsbeleid. En een stuk in het NRC gelezen. En op een gegeven moment, ja, dat in dat stuk van het NRC, daar staat een stuk van jou, staat daar gekoppeld daaraan. Hè? We hebben het net al even over gehad. Je was zelf ook verbaasd dat het zo gekoppeld werd. Terwijl ik dacht, het is een reactie erop of zo. Ja. Um, maar ja, insteek is toch een beetje anders dan uh, die van Teun Voeten. Want die hebben we dan de vorige keer geïnterviewd. Hè, en, uh, hij, is, hij heeft echt een aversie tegen sowieso uh, drugsgebruik. En hij vindt ook dat dat uh, helemaal bijna uitgefaseerd moet worden. En dat het een verstoring van. Uh, of dat het horizonvervuiling is als je mensen drugs ziet gebruiken op straat. En zo. Dus we voelden mm. heel erg negatief. Zeker voor ons als. Uh, nou ja, een soort van libertariërs die we zijn... dat jullie geloven in uh, dat mensen... in hun lichaam mogen stoppen wat ze willen... zolang andere mensen daar geen uh, schade van ondervinden. Mm -hmm. Dus we vond het wel interessant... om ook jouw kijk op die zaken... Uh, mee te nemen. Ook mm -hmm. omdat jij daar ja, inmiddels... al aardig wat onderzoek naar gedaan hebt. Dus ik uh, ben eigenlijk wel benieuwd... wat de uh, soort van jouw... Uh, eerste reactie is... op zo'n zo negatieve insteek... als die, uh, die Teun heeft uh, gegeven. Ja, ja, ik, uh, ik, ik moest. Uh, er was gevraagd, zo moet ik ook denken aan uh, een les die ik eigenlijk niet zo heel lang geleden. Uh, waar ik achter kwam. En dat je hebt eigenlijk bij, bij drugsbeleid uh, zitten er vaak. als mensen het daarover hebben, hebben ze andere aannames. Dus ik, ik heb gemerkt, sommige mensen. Die, uh, je hebt eigenlijk twee smaken. Dus je hebt, je hebt mensen die zeggen van. Uh, nou, je moet dat gewoon niet accepteren. En, en drugsgebruik uh, is schadelijk voor de gezondheid of wat, uh, schadelijk voor wat dan ook. Dus, ja, dat moet je hoe dan ook, moet je daar uh, voor gaan dat dat helemaal weggebannen wordt. Mm -hmm. En je hebt mensen die zeggen van: Nou ja, hè, uh, drugs wordt gewoon gebruikt wat we ook doen. We, we hebben het al best wel lang proberen uit te bannen en het lukt gewoon niet. En, en mensen die gebruiken toch wel, ja laten we dat. Nou, is gewoon accepteren dat het zo is en kijken van, uh, hè, wat werkt er nou? Hoe kunnen we nou de schade toch beperken? Hoe kunnen we nou toch zeggen van, uh, nou ja, dat drugs wordt gebruikt, maar laten we dan in ieder geval zorgen dat mensen dat uh, op, op zo'n min mogelijk schadelijke manier doen. En dat is best wel, voor mij was dat even van, oh ja, ik, ik zat in dat tweede kamp altijd. Ik dacht van, ja, hè, mm -hmm. uh, het is wel leuk en aardig uh, drugs verbieden, maar... We zien al jaren dat, dat gewoon, uh, ja, drugs is, is meer beschikbaar dan ooit. Drugs is goedkoper dan ooit, het is, het is puurder dan ooit. Ja, hè, dat is verbieden. Dat werkt dus blijkbaar niet echt. Uh, maar goed, dat, is, dat was even een, een les van mij, van dat, dat sommige mensen dat toch niet, niet willen aannemen. Van dat, dat, uh, ja, dat dat hoe dan ook gebruikt gaat worden. En dat, uh, ik denk dat daar, daar het verschil vaak in zit, van hoe mensen naar beleid kijken. En zie je daarin ook een soort van uh, leeftijdsscheiding of zo? Dat jongere mensen meer neigen naar legalisering, en oudere mensen denken: van nou, dat wordt allemaal wat te gek, en dat was vroeger ook niet, dus laten we dat nou alsjeblieft niet doen. Uh, nou, nee. Ja, misschien, ik, ja, ik, ik durf niks te zeggen van hoe dat op grote schaal is hoor. Maar ik, mm -hmm. ik ken ook genoeg mensen uh, van de Oude Garde die, uh, ja, die uit, uit, vooral uit de harm reduction hoek komen. Hè? Uh, mm -hmm. Nederland was natuurlijk pionier uh, op het gebied van harm reduction. Sinds eind jaren zestig. En uh, ja, dus ik, ik, het komt ook door het instituut waar ik werk, Ivo, dat is uh, van oudsher uh, onderzoeksinstituut naar verslavingsonderzoek. Dus daar zitten ook echt uh, veel pioniers op dat gebied. En uh, dus ja, ik, ik ken ook wel genoeg oude garden die er die, die echt zo, zo tegenaan kijkt. Nou. Ja, en ik, ik zag het ook wel in dat uh, manifest voor een realistische drugsbeleid. Hè. Dat is de uh, vrij recent, is dus dat uh, natuurlijk geïnitieerd. Maar dat zag ik ook inderdaad er wat namen onderstaan van wat oudere mensen. En dan waaronder uh, Frits Bolkenstein bijvoorbeeld of Hedy Dankona. Weet, weet je, nou, dat zijn ja. ook niet de jongste meer. Ja, maar ja, die ja. zijn eigenlijk daar zelf ook een beetje mee begonnen ooit uh, destijds. Ja. Ja, ik durf juist te zeg, zelf te zeggen, van, want dat is natuurlijk ook een beetje volgens mij uh, het gevoel waar dat manifest uh, uit voortkomt. Hè? Dat we, uh, het gaat dan over Nederland, en we waren als Nederland waren we best wel progressief van hele lange tijd. Mm -hmm. en, eind, eind jaren zestig tot en met uh, jaren negentig hebben we gewoon, liepen we telkens voorop uh, op het gebied van, uh, van drugsbeleid en uh, harm reduction... Uh, Opiaat Substitutietherapie. Hè? mensen behandelen door ze heroïne te geven, dat mm -hmm. soort dingen. En je ziet eigenlijk in de laatste jaren dat dat een beetje toch weer een andere kant op gaat. Dat, dat, uh, dat we nu toch iets meer uh, spastischer worden over, over drugs en uh, weer een beetje, ja, wat meer moraliserender. Je hoort Rutte ook zeggen van het is gewoon troep, mm -hmm. uh, daar moeten we niet eens over nadenken. En dat gaat dan zelfs over cannabis, uh, daar moeten we helemaal niet over hebben. Dat is gewoon rotsen mm -hmm. en ik wil dat helemaal niet legaliseren. Ja, en dat, het, uh, ja, dat dat morele standpunt eigenlijk juist weer een beetje terug begint te komen. In, ho in hoeverre worden, denk jij Thomas, dat soort uitspraken vanuit de politiek uh, gepusht, vanuit een internationale gemeenschap, omdat wij ja, toch in de laatste acht, tien, uh, acht à tien jaar, denk ik, een beetje als narcostaat bekend zijn gaan worden door de ecstasy en de vooral chemische drugs die heel veel... Uh, uh, ja. vanuit Nederland over heel de wereld zweeft. Ja. Zou dat er mee te waken hebben dat we daardoor een beetje die moraal toch voor de bühne willen hoog houden, want uiteindelijk, ja je gaat op een appje zitten en je hebt, er, je hebt drie concurrenten die elkaar gaan onderbieden zeg maar, terwijl dat ja dat is in, in andere landen is dat niet echt denkbaar dat, dat er zoveel aanbod is of dat het zo makkelijk is. Ja. Ja, um, ik denk dat internationale druk er ook wel mee te maken heeft, inderdaad. Hoor. Je, uh, zeker op uh, uh, Europese schaal en ook op wereldschaal. Ik bedoel, um, ja, je, je, je wilt met elkaar samenwerken. Ik heb, ik heb dan um, afgelopen jaar onderzoek gedaan naar het Europese drugsbeleid. Nou, daarin zie je he, een ook een beetje die spanning. Hè? Want we hebben als Europa hebben we één drugsbeleid, maar niet alle landen... Uh, nou ja, die, zijn, die zijn daar even, staan daar hetzelfde in. Dus het is zoeken naar, naar een soort consensus. Waar zijn we het dan wel over eens? Nou, ik vind dat we daar wel, best wel ver in zijn. Maar bijvoorbeeld uh, dingen als uh, het legaliseren van cannabis, wat wel, waar wel mee geëxperimenteerd wordt, daar hebben ze het niet over bij de Europese Unie. Want dat is, dat is nou juist zo'n punt waar, waar het uh, op stuk loopt. Weet je? Waar, waar de debatten over komen en dan zie je bijvoorbeeld... Uh, Luxemburg die is nou uh, bezig om, uh, om cannabis te legaliseren. En ja, daar, daar wordt dan in de EU wordt, het daar, wordt daar niet over gepraat, eigenlijk. Of, of nauwelijks. Dus dat is echt een gevaarlijk gebied. Dus ik denk dat dat zeker wel, uh, zeker wel ook een rol speelt. Ja. Ik vind het wel opvallend. Weet je, want in. Uh... En Nederland liep natuurlijk een hele tijd voorop, maar in 2000 heeft, heeft Portugal zijn drugsbeleid aardig geliberaliseerd. Hè. Ze zijn in ieder geval niet meer gaan handhaven op het gebruik ervan. Mm -hmm. En dan zien ze dus dat drugsverslaving gewoon als een ziekte die behandeld wordt in het ziekenhuis. En, um, maar ik neem aan dat je dat, dat Portugese drugsbeleid toch ook wel terug ziet in je onderzoeken dan. Wat voor effect dat heeft en, en of andere landen er wat mee kunnen. Ja, nou ik vind het altijd wel grappig dat mensen Portugal noemen als uh, inderdaad zo'n zo goed voorbeeld. Ik bedoel, het, is, het is inderdaad ook een uh, bijzonder voorbeeld, krijgt veel aandacht. Maar in feite zitten we in Nederland helemaal niet zo ver daar vandaan. Want, want gebruik is hier ook niet gecriminaliseerd. Nee, nee. Gebruik is in Nederland uh, het bezit wel. En uh, nou, cannabisbezit wordt gedoogd, dus en er wordt ook niet echt op gehandhaafd. En over het algemeen. ...hardruksbezit, bij gebruikers ...wordt ook niet heel hard op gehandhaafd. Zeg maar. ...de focus ligt heel ergens anders... ...en zeker als je het hebt over verslaving... ...dan wordt dat hier ook als een gezondheidsprobleem gezien... ...en niet als, iets, uh, niet als een crimineel probleem... Ja. ...dus in feite feit vind ik... ...ja, ik vind dat nooit zo'n heel goed voorbeeld... ...als je dan zeg maar, vanuit Nederland naar Portugal wijst ...dan zegt maar, ja, volgens mij... ...zitten we daar helemaal niet zo ver van af... ...en, en doen we dat hier al eigenlijk veel langer. Ja, ja in, in ieder geval wel... Uh... Uh, ik weet niet hoe, dat, hoe de handhaving daar is, maar in Nederland uh, ja, blijkt dat allerlei gemeentes gewoon wel handhaven op het gebruik van harddrugs, terwijl het in de Nederlandse wet eigenlijk niet zo is vastgelegd. Dus het is wel een opvallend fenomeen, dat gemeenten daar kennelijk harder in zijn dan ze volgens de wet mogen zijn. Mm -hmm. Ja, dat, dat is natuurlijk ook die, die speling die je hebt in het gedoogbeleid. Ook dat, uh, ja, dat mag je interpreteren hoe je dat wil. Dus er ook, ja, zullen daar verschillen in zitten tussen gemeenten. Mm -hmm. Ja. En ah, wat in Portugal, wat ze dus ook doen, wat ik, dat is ook wel een pluspunt, daar hebben ze zo'n uh, divergence beleid, heet dat volgens mij. Dus dat ze dan ook mensen echt actief uit de van, als, als je dus gepakt wordt met drugs, of, uh, dan, ga, dan bieden ze je hulp aan, maar dan proberen ze je ook wel de goede kant op te sturen door je, door je een behandeling aan te bieden of door je uh, dat soort dingen. Dat, ja, ik weet niet of ze dat hier ook echt veel actief doen. Nee, je ziet het natuurlijk wel als, uh, uh, wat betreft die, nou ja, dat is al heel lang met de metadonbus en zo, en al dat soort initiatieven, dat gebeurt in Nederland ook wel. Maar ik weet niet of dat echt heel breed gebeurt, weet je. Ik heb het idee dat dat vaak dan een soort van vrijwilligersinitiatieven zijn die dan een beetje met subsidie worden ondersteund of zo. Niet echt een soort van heel breed gedragen overheidsbeleid of zo. Nou ja, metadon, uh, in 2000 was, uh, was Nederland uh, het land met gaf een van de hoogste... Uh, Ratio waar waar substitutiebehandeling uh, aangeboden werd. Dus alleen Spanje had meer, maar Nederland liep daar, echt, liep, liep daar heel lang op voor. En uh, ja, ook met heroïneverstrekking uh, do, gebeurt dat in Nederland heel goed via de GGD. Mm. Het is eigenlijk wel apart dan, dat, dat er zo, als ik naar het de debatten in de Tweede Kamer kijk, ook over drugs, dat er heel vaak een hele harde toon wordt aangeslagen. Terwijl als je kijkt naar de praktijk in Nederland. Dan zit hij juist heel erg op het uh, soort van ondersteunen van mensen die gebruiken. En uh, ja. kijken hoe je een, een beetje op een soepele manier een oplossing kunt vinden. Zo, waar, waar komt dat verschil dan vandaan? Ja, ja, dat, uh, ja dat, ik, dat is het uh, interessante aan, aan drugsbeleid. En ik ik, wil, ik ben, ben daar zelf nu ook een uh, paper over aan het schrijven. En, uh, kijk, drugs is als onderwerp is heel controversieel. Mm -hmm. um, en daardoor. Is het een onderwerp wat heel erg verbonden is met allerlei uh, morele waardeoordelen. En je, uh, uh, iedereen heeft, vindt er wat van, iedereen die heeft een soort gevoel bij, een moraliteit speelt daar veel rol in. En bij andere onderwerpen in beleid heb je vaak, dan kun je bewijs introduceren, of je kunt feiten introduceren, en dan kun je, kun je dat soort debatten kun je, kun je makkelijker oplossen. Maar bij iets wat zo controversieel is, ja, dan kun je wel met allemaal feiten aankomen. Maar dan, is Adam, dan hoor je een, een, een Rutte zeggen: van, Ja, maar het is gewoon rotzooi. Ik wil er gewoon niks van. Ja, ja. ik, ik, ik wil dat gewoon niet. Ja. En dan is, dat, hè, dan is dat ook ineens een argument. Ja. En uh, ja, dus wat ze dus, uh, de, dus een, een theorie, een poststructuralistische. Uh, ja perspectief is dat, dus dat ken je als antropoloog ken je dat wel. Ik denken. ken het, ja, maar voor de, voor de kijkers en de luisteraars misschien handig om nog even kort toe te lichten. Ja, dus uh, poststructuralistische analyse, dan ga je dus eigenlijk kijken... Ja, wat voor, uh, uh, het is een beetje tegenovergesteld van positivisme. En positivisme zegt van, nou, uh, wat er is, dat is er gewoon. En daar is geen, geen twijfel over. En bij poststructuralisme kun je dus overal vragen bij stellen. Van ja, dat is wel zo. Maar dit, dit bestaat alleen maar omdat wij uh, weer met z'n allen geloven. Omdat het een soort construct is. Mm -hmm. uh, vanuit die, dat perspectief uh, is er een uh, beleidsanalyse, theorie. En die wordt ook op drugsbeleid gebruikt. En die zeggen dus eigenlijk van nou ja, drugsbeleid, um, in plaats van dat het een probleem oplost wat, wat natuurlijk ontstaat, um, creëert, het, creëert het een probleem. Dus uh, drugsbeleid produceert een probleem van drugs. Mm -hmm. um, en dan moet je dus zien, het produceert een type probleem. Dus het, uh, het produceert het probleem van drugs um, vanuit een bepaalde visie. En daar zitten waardeoordelen in, er zit kennis in en dat, dat is een mix van allerlei dingen. En het is dus heel interessant om te kijken van hoe is dat construct nou opgebouwd. Wat voor aannames zitten daar nou allemaal in, in hoe wij drugs als probleem zien. En uh, ja, van, van daaruit kun je dus ja, echt goed bekijken ook van, uh, wat dan eventueel de gevolgen zijn van, van die visie. En uh, eventueel ook uh, schadelijke of, of uh, stigmatiserende effecten van zo'n beleid die, die onder die aannames zitten. En misschien vanuit daar ook een soort van inschatting maken van uh, uh, hoe kom je nu tot een uh, tot een wat, uh, wat meer menswaardige uh, situatie, zullen we zeggen? Ja, dat is inderdaad een uh, ja, dat is het uiteindelijke doel inderdaad, om dat, uh, om daar aan bij te dragen met zijn aan. Ja, ik ook dat ik het een beetje. <laughs> kan, het is best uh, pittige stof, namelijk. Dus ja, dus. ja, dat klopt ook. Maar je, dit als beeld ik dit zo, mensen, ja. ik zo aan het aan vertellen Nee, nee, nee, nee, nee maar ik snap het volledig. Maar het maar is ja. wel belangrijk, denk om het soort van een eenvoudig proberen uit te leggen. Dat ik denk, het ja. beeld wat mensen erbij hebben. speelt ja. kennelijk een hele grote rol in het beleid wat erover gemaakt wordt. Het ja, ja, heeft dus, ja. dus niet per se alles te maken met wat er feitelijk uh, aan de hand is. En, ja. uh, of wat bewijsbaar is, Precies, maar gewoon ja. uh, hoe mensen ernaar kijken. Ja. Ja, het het ja. belangrijkste is inderdaad dat het, niet, het is niet een eenzijdige realiteit Het is niet één waarheid, omdat er zoveel moreel waardeoordeel in zit in, in, in het beleid. Ja, kun je het niet zien als, als iets, als iets feitelijks zeg maar, wat, uh, wat een mm -hmm. feitelijk probleem oplost? Ik merk wel, als ik jou wil praten, Thomas, dat ik het moeilijk vind om nieuwe vragen te verzinnen, puur op wat jij zegt. <laughs> dus dan ga ik toch een beetje terug naar wat Teun vorige week tegen ons zei. Een van de ja. dingen waar hij over sprak. ...is dat er dus een hele verkeerde cultuur eigenlijk aan het ontstaan is... ...die het voor mensen kennelijk spannend en interessant maakt om drugs te gebruiken. En dat dat, ja, als we dat kantelen... ...dat dat wel eens een doorslag zou kunnen geven in het drugsgebruik. En uh, in hoeverre denk jij dat die kanteling er al is... ...want ik kwam toen dus met het argument vorige week tegen, tegen Teun... ...van ja, maar volgens mij is er al een hoop aan het veranderen als je ziet hoeveel moreel besef er tegenwoordig bij mensen zijn van een jaar of 18 te, tegenover van toen ik zo oud was, dus 15 jaar geleden eventjes tussendoor, ja. uh, dan is er volgens mij al een heleboel wel aan het shift en ben je niet meer zo enorm cool als je een jointje opsteekt, weet je wel, net als met roken, dat toch wel uit de, uit de graad raakt. Denk mm. jij dat dat de weg voorwaarts is, dat het op die manier het probleem verkleind kan worden en, en, en, en, en hoe zie jij dat dan voor je of, of uh, ja. zie je, want ik, ik las in jouw artikel, om nog even een kleine comma te zetten, ik las in jouw artikel, repressie is niet de oplossing, maar ik ben dan benieuwd, wat is volgens jou de manier om de schade van drugsgebruik zo minimaal mogelijk te krijgen? Ja, ja dus ik vind, uh... Nou, ja, ook bijvoorbeeld juist dat voorbeeld wat uh, wat Teun dan ook noemt over dat roken, dat is natuurlijk interessant, want roken is uh, wel legaal en drugs uh, zijn dat niet. En op het moment dat een middel legaal is, geeft dat je allerlei extra tools die je kunt inzetten als overheid. Dat geeft je veel meer uh, mogelijkheden om om gedra aan gedragsbeïnvloeding te doen in feite. Um... Ja, of niet, want als je nou tegenwoordig staat op jouw pakje sigaretten staat er een tekst en een foto. Terwijl je kan natuurlijk niet op een, uh, een ponypack voorgedrukte tekst gaan uh, verplichten als het, als, het, als het illegaal is. Nee precies, maar dat kan dus wel als het legaal is. Dus als een middel inderdaad in de legale markt is, uh, dan heb je dus allerlei mogelijkheden um, om dat te ontmoedigen. Om, uh, je, kunt ook, ja, dus je hebt ook in de vorm van... Um, Waar middelen gebruikt kunnen worden. Je ziet dat nu bijvoorbeeld met cannabis in de Verenigde Staten. Um, hoe cannabis daar gebruikt wordt, dat is, dat is helemaal niet per se altijd meer uh, een jointje draaien en roken. Dat is, uh, je hebt uh, allemaal gekke vape uh, dingen. Het wordt in eten gestopt, je kan het drinken. Het geeft natuurlijk allemaal nieuwe mogelijkheden om, om dat middel tot je te nemen. En soms ook veel veiligere uh, manieren. Je hebt uh, volgens mij van die vape stickjes. Uh, daar kun je echt. Precies je dosis op de milligram mee, mee afbepalen. En nou ja, dat geeft je wel een hele andere, andere manier van hoe je dan drugs kan gebruiken, wat ook schadebeperkend kan zijn. Mm. Heb je in toevallig mm. ook in Colorado gekeken van hoe het hoe daaraan toe gaat? Nee, nee, ik ben daar uh, nooit geweest. Nee, nee. Nou, wat ik me wel afvraag, want uh, dat is, vertelde Teun ook, van ja, als het gelegaliseerd is, ik wil dat niet in mijn supermarkt hebben, weet je wel. Dat soort argumenten krijg je vaak van mensen die tegen legalisatie zijn. Dan gaan ze vanuit dat het meteen in de schappen van de supermarkt uh, ligt en dat kinderen ja. van zes er zo bij kunnen. Maar ja, ik kan me niet zo voorstellen dat... Uh, dat Jumbo of Albert Heijn, uh, meteen, als het gelegaliseerd is, hè, dat dan Jumbo of Albert Heijn meteen gaan zeggen: Ja, we gaan het meteen in de supermarkt aanbieden. Want ik neem aan dat die klanten waarvan ze afhankelijk zijn, de meesten die willen dat niet eens. Mm -hmm. Want er zit toch wel een stigma op, hè? Maar hoe denk je dat uh, nee, als, als, als het ja. gelegaliseerd uh, zou zijn? Heb je een idee van hoe dat dan zou gaan? Dat zou een apart gewoon gal een galwinkeltje komen nou, of zo? Ja, nee, je, je hebt. Uh... Je moet, ik denk dat je het eerder over reguleren moet hebben in plaats van uh, legaliseren. Dus er zit natuurlijk ook wel verschil. En je hebt een. Ik uh, uh, weet even niet meer de auteur, maar is een uh, beleidsonderzoeker die heeft een hele mooie grafiek. Um, dat is een, uh, een soort omgekeerd hoefijzer is dat. En die zegt eigenlijk van aan deze kant zitten de legale middelen, en aan deze kant uh, zitten de illegale middelen. En aan de, uh, in de, kant, de legale kant zit hier bijvoorbeeld alcohol. Dat is, uh, het is gereguleerd, hè? er zitten leeftijdsrestricties op. Uh, uh, Sterke drank mag je niet in de supermarkt verkopen, bijvoorbeeld. Uh -huh. Nou, dat is redelijk vrijgegeven. En uh, ergens ja. onderaan, die, uh, onderaan dat hoeveelheid zit een soort van ideaal midden, dus van hoe, hoe streng je het reguleert. En aan de andere kant zit het dus verbieden, maar op het moment dat je het verbiedt, ja, dan kun je er dus helemaal niks over zeggen en dan uh, kun je ook geen regels bepalen. Op het moment dat je in dat legale zit, dan kun je dus daar wel regels aan bepalen van nou, waar ga je het dan toestaan. En, uh, ja. en dat betekent natuurlijk ook niet dat je dan niet meer moet handhaven op uh, illegale handel. Hè? Want dat zie je bijvoorbeeld ook in Canada nu. Daar is uh, cannabis legaal geworden, maar er wordt nog steeds um, ook illegaal cannabis gehandeld. Ja, dan, dan moet je dan natuurlijk blijven handhaven. Ik bedoel, als iemand hier uh, in Nederland uh, illegale shirtjes van Barcelona aan het verkopen is, ja, dan ga je. Dat, dat kan ook niet zomaar. Ja. Dus dat moet ook op maar Wat is de reden, denk je dat, die, uh, dat er nog steeds uh, illegale handel is? Terwijl het gelegaliseerd is? Gereguleerd. Uh, nou ja, ik, in het geval van Canada geloof ik dat het. Uh, dat het echt grote miljardenbedrijven zijn geweest, die, die heel snel in die cannabishandel gestapt zijn. En die zijn als gekken gaan produceren, ook om uh, heel veel geld op de beurs te verdienen. Maar de, de kwaliteit schijnt nog tegen te vallen, geloof ik. Dus. Ah, oké, okay, ja. Yeah. Ik kan me voorstellen dat je dan, uh, ja, als je goedkoper of beter betere spul bij je oude dealer kan halen, dat je dan niet zo snel. Uh, ja, ja. Het is ergens ook wel apart dat, uh, dat er zo raar over wordt, nou ja, raar, maar dat er dat over wordt gedacht dat zoiets in de supermarkt terecht zou komen. Terwijl je in Nederland in ieder geval al jarenlang smartshops hebt gehad. Weet je, op een gegeven moment zijn die paddo's ook verboden geraakt. Ja. Omdat er een paar kleine incidenten waren gebeurd met mensen die misschien helemaal niet paddo-gerelateerd waren, weet je, maar. Uh, die smartshops die zijn er heel lang geweest. En dat was ja. eigenlijk helemaal niet zo problematisch. Er werd ook gewoon voorlichting gegeven en zo. Er werd de controle opgehouden. Ja, dus ik denk ja. dat het in, die hoeft niet per se problematisch te zijn. Maar het hangt natuurlijk ook van een soort middel af, denk ik. Hè? Dat denk ik ook, zeker. En, uh, ja, uh, ik, ik, ik weet, durf ik niet te zeggen of je alle middelen moet, uh, zo moet reguleren. Uh, ik, dat zou je per middel moeten onderzoeken. En kijk, dat vind ik dus ook goed wat, uh, wat de Nederlandse overheid op dit moment doet. is hey, Met die cannabis uh, proef die we nu gaan doen. Mm -hmm. uh, ga gewoon kijken wat werkt. Ga het onderzoeken. Mm -hmm. En uh, ja, je kan wel van tevoren allemaal gaan zeggen van... Uh, nou, dit gaat gebeuren of dat gaat gebeuren. Ja, je weet het pas ja, ja. als, je, als je dit gaat... gaat nou ja, exper gaat experimenteren en dat gewoon, uh, heel gecontroleerd uh, zijn ze dat nu aan het doen? We hebben echt goede, uh, goede commissies, hebben ze daarop zitten en, en uh, onderzoekers. Dat is volgens mij de manier, het ja, duurt, duurt alleen veel te lang natuurlijk. die mm -hmm. <laughs> al vanaf de jaren negentig denken wel van dat we, dat we er bijna zijn. Ja, ja. Maar uh, goed, het is, wel, het is volgens mij wel de manier en uh, ja... Maar het is toch, eigenlijk is het ergens best een aparte situatie, hè? dat je dat soort dingen als weet ik wat, terpentine of wasbenzine of weet ik niet wat voor giftige stoffen allemaal, die kun je gewoon in de winkel krijgen. Nou, daar kunnen mensen zonder problemen aan overlijden. Uh, en, en er zijn ook gewoon natuurlijk mensen die lijm snuiven en zo, of aceton, weet ik wat voor onzin allemaal. Uh, en dat is allemaal legaal. Hmm. Maar daar zit gewoon een heel duidelijk waarschuwingstraject omheen. Met allemaal labeltjes erop. Dat, uh, dat het schadelijk is voor het milieu, schadelijk voor je gezondheid. Dat je direct naar de dokter moet als je het in je ogen krijgt en zo. Dat soort dingen dat kun je allemaal niet doen als, uh, als het illegaal is. Nou, nee. en de vraag ik om erop door te drukken. Want daar ben ik altijd. Uh, ik heb mijn, uh, mijn aluminium tegenwoordig voor een clownspruit ingeruild. Maar. Ik vraag me al de dag: in hoeverre hebben voor, uh, overheden van nu dus voordeel bij het feit dat het illegaal is en, en, en zijn ze dus stiekem toch betrokken bij die hele handel daarin? Want er zijn maar genoeg uh, uh, verhalen die eronder doen dat uh, de, de geheime diensten van, van landen uh, de, de grootste verstrekkers van, van drugs zijn. En in hoeverre denk jij dat dat juist is? En, en, en dat het uh, zou kunnen en, en dat ze dus om die reden dit zo in de illegaliteit willen houden, omdat ze er toch een bepaald voordeel bij hebben. Mm. Speelt dat mee of is dat gewoon uh, een, een verhaaltje en, en wat, wat, wat verder nergens op gebaseerd is en heb jij daar nooit mee te maken gehad of weet ik het wel? Mm. Nee, uh, ik... Uh, ik heb, ben dat soort verhalen nooit tegengekomen eigenlijk, uh, ik durf niet te zeggen of het niet zo is hoor, uh, je hoort wel eens verhalen over CIA, uh, die hebben van, van alles gedaan in Latijns-Amerika, wat allemaal niet, uh, niet oké okay is natuurlijk, uh, maar ik durf wel vrij zeker te zeggen dat dat in Nederland, uh, dat er nou, in ieder geval niet geprofiteerd wordt van, van drugshandel. kijk in ieder niet op zo'n manier. Um, ik denk dat het, eerder, dat het hem eerder zet dat het gewoon een politiek middel is. En het is, uh, ja, het is iets waarmee je makkelijk scoort bij je achterban. Als je, als je, zegt, van, uh, als je zegt dat het een probleem erger is dan het is. Want ja in feite, ons drugsbeleid is best wel succesvol. We hebben echt super weinig drugsdoden. Super weinig uh, incidenten. En alles wat er is, dat wordt super goed in de gaten gehouden. De Trimbos die heeft een, uh, een incidentenmonitor. Die heeft het DIMS. He, waarmee ze, dat is een drugs information monitoring system, waarmee, uh, waarbij mensen gratis hun pillen kunnen testen en, en, en cocaïne kunnen testen. En zodra ze iets oppikken, dan, wordt dat, uh, he, dan komt de red alert komt er dan uh, uit en dan wordt iedereen gewaarschuwd. een supergoed systeem. Er wordt overal in, in Europa uh, kijken ze daarnaar. Uh, ja, mm -hmm. uh, dat is gewoon een goed voorbeeld van hoe het, hoe het kan. Maar je schreef ook wel dat uh, uh, in de handhaving, zeg maar, van, uh, van dit ja, de drugsmaatregels zoals die nu zijn, dus dat zit hem dan zeer waarschijnlijk met name op de productie en de handel, dat er enorme hoeveelheden geld in omgaan. Dus dat is, ja, dat is ook wel een ding waar mensen die daar hun werk van gemaakt hebben, voor hun is het soort van logisch dat die handhaving er dan ook moet blijven. En ja, niet alleen dat, maar ze zijn misschien, ja, misschien een beetje raar gedachten, maar ook zelf nog gewoon uh, voorafhankelijk uh, wat betreft hun inkomen, weet je? de hypotheek moet ook betaald worden, zullen we maar zeggen. Ja, dus uh, ja. dan kom je, ik denk vanuit die gedachte, dat is het idee mm -hmm. heb ik, dat je dan niet zo snel op het, op het idee komt van, hé, hey, maar eigenlijk is het helemaal niet zo handig om dat te doen. En ja, je bedoelt dan vanaf de, vanuit de veiligheidskant? Ja, vanuit de veiligheidskant. Ja, maar het is uh, gewoon, de, hoeveel, hoeveel geld er überhaupt omgaat in, in het handhaven van, uh, van drugsbeleid. Ja. Uh, en mensen die, ja, die verdienen daar gewoon een boterham aan. Dan ga je niet zo snel denken: dat van hé, hey, uh, laten we dat maar eens afschaffen. Ik ja. merk het, uh, even een zijstapje, maar ik merk het in de zorg zelf ook. Ik werk er al heel lang, dat mm -hmm. uh, is 2003. En uh, er is eigenlijk geen zorgmedewerker die denkt: van hé, hey, hoe kunnen we er nu voor zorgen? Dat die cliënt minder zorg nodig heeft. Dat is niet het eerste wat in een zorgmedewerker opkomt. Die denkt gewoon van nee, we moeten meer ondersteunen. We moeten uh, zorgen dat er een duidelijke structuur in de dag zit. Allemaal dat soort dingen. Het gaat een beetje bij, impliciet, ja. zeg maar, maar het, ja, het is ja. wel een soort van het voelt dan logisch, ofzo, om dat te doen. Ja, nou ja, ik, ik, uh, ik denk eigenlijk eerder dat in Nederland uh, veiligheidskant dat die ondergefinancierd is. En dat ze daarom. Mm. Uh, ja, ze, ze hebben eigenlijk niet de middelen om criminaliteit goed op, op, aan te pakken zoals dat nodig is. En daardoor zie je dat het ook eigenlijk niet, zo, niet altijd effectief is. En dan ja, bijvoorbeeld het ondermijningsplan van Gakkerhuis, uh, wat hij pas heeft gepresenteerd naar ondermijning. Een hele nieuwe term die niemand nog kende eigenlijk. En uh -huh. de hele nieuwe, ja, weer zo'n zo uh, beleidsconstructie die hij die, die, die heeft, een probleemconstructie die hij die, die, die daar heeft gedaan. Uh, heel fictief, hij heeft 100 miljoen uh, en zo, uh, zo mee losgebeugd dus op de, die manier werkt heel goed alleen, ja, dus je, dat zie je ook op Europese schaal um, daar is dan ook geld voor, je hebt uh, Europol, die, die probeert dat uh, Europees te regelen hè, om ook uh, drugscriminaliteit aan te pakken maar ja, op het moment uh, je ziet tot, dat dat toch heel erg projectgebaseerd is dus je ziet niet dat dat heel structureel is en ze lopen eigenlijk gewoon een beetje achter de feiten aan eerder en, uh, um, ja, ik denk dat er eerder te weinig geld is dan, uh, dan dat ze uh, zichzelf in stand moeten houden. Want de, de, de politie in Nederland die heeft echt genoeg te doen. Die, die, die moeten worden ja. allerlei taken ingezet waar ze eigenlijk helemaal niet voor gebruikt moeten worden, volgens mij. Dus, ja, ja. Ja. Maar Is dat soort van ook jouw uh, belangrijkste kritiek eigenlijk, dat, dat er geen... Uh, ...van structureel beleid is, dat echt duurzame op de lange termijn uh, tot oplossingen leidt... ...waar de samenleving wat aan heeft? Uh, nou, dat is niet, uh, nou ik, ik, ik, ik heb niet echt een, uh, een missie of een, uh, mm -hmm. een, een, een kritiek hier. Ik, ik probeer het ook zo objectief mogelijk te bekijken. En mm -hmm. ik, ik analyseer het en ik probeer het te begrijpen, wat, wat er, uh, omdat het zo'n interessante mix is van... Uh, pragmatisme, van hoe zit het nou? En, en, en ideologie, en, en uh, nou ja, dat, dat, dat vind ik gewoon interessant om dat, uh, dat te ontrafelen. En ja, wat je, die tegenstrijdigheden die, die daarin zitten, die, die zie ik wel inderdaad. En dat, uh, ja, ik, dat heb, is... ik heb eigenlijk nog wel uh, een soort vraag, die heb ik vorige week of uh, vorige keer ook aan, uh, aan Teun gesteld. Uh, wat mm. zou er nu gebeuren als je alle drugs in Nederland zou legaliseren? Tja, <laughs> en legaliseren gewoon helemaal. dreigbaar, uh, weet je wel. Ja, ja ik, denk, ik denk dat het wel eventjes uh, <laughs> zal het chaos worden, maar ja ik weet het niet. Je ziet het wat bij. Als, als, als er een nieuw middel is, dan zie je dat er even een uh, golf is. En, inberen, en er gebeuren wat ongelukken. En, en, en, en, uh, nou ja, dan bijvoorbeeld met GAB zag je dat. en dan een, ja, we, we, we weten niet hoe dat zit. En Nederland, even wat dat betreft, hadden we altijd een heel goed, opgeleid, uh, heel, heel goed opgeleide drugsgebruikers. Want ze kregen alle informatie die ze nodig hadden. Hè. Ze werden heel goed geïnformeerd. De heroïnegebruikers werd verteld van... Hey, je kan beter heroïne roken in plaats van injecteren. Nou, ze hebben een AIDS-epidemie gehad in de jaren okay. tachtig. Ja, ik denk dat dat zeg maar, veel belangrijker is dan... Uh, ja, waar de, of de middelen beschikbaar zijn en, en waar ze zijn. Ik denk niet dat, dat, dat, uh, dat mijn uh, buurvrouw van 65 uh, ineens uh, een groom cocaïne zou halen of het morgen bij de supermarkt uh, zou liggen. Je weet het niet, hè? Maar goed, ja, dat is pure speculatie. Ik, ja, dat... ja, ik bedoel, koningin Wilhelmina die zit ook aan de drugs. Dus... <laughs> <laughs> ja. Heb je wel eens uh, drugsgebruik onder de politie bestudeerd? Uh, nee. Oh, oké, okay, okay. nee. Jij was altijd benieuwd, ja, toch, Johan, van hey, waar gaat al die drugs zijn die er in beslag genomen wordt? <laughs> nou, ik, ik weet toevallig dat ja, eigen ervaring heb ik ook natuurlijk, want uh, dat ga ik hier nou niet vertellen. Maar ik, ik ken ook bijvoorbeeld uh, vrouwen die ik ken die uh, relaties met uh, politieagenten hebben gehad die dan uh, dat uitmaakten vanwege drugsgebruik van, de, van, uh, van die agent. Ja, die kon op zijn werk vrij makkelijk aan drugs komen. Ja. Die natuurlijk, het is natuurlijk een stressvol nee. beroep, dus dan is het ook wel logisch dat ze wat gebruiken. Weet je. Dus, uh, nou ja, ja, maar die verhalen zijn toch ook heel goed bekend van, nou sowieso de artiestenwereld natuurlijk, maar ook, ja. uh, ook het Europees parlement bijvoorbeeld, ja. waar dan allerlei drugsrunners gewoon op de toiletten langskomen. En ja, het is best wel apart om dat mee te krijgen, en, weet je. En, maar dan, dan, ja, en dan, dan, dan aan de andere laatst. kant komt... En waarom kan Junker zo... toch ook in de Tweede Kamer iets uh, ontdekt? Ja, bij de Tweede Kamer, ja? Ja, dat de tweede kamer, de toiletten, dat het allemaal gevonden was. En dat er cocaïne gevonden was op de toiletten Ik weet het niet exact. Ja, maar het is ergens best wel apart, hè. Dat aan de ene kant het van naar de buitenwereld toe wordt een bepaald verhaal verteld. En aan de achterkant weten ze zelf ook dat er binnen de eigen gelederen best wel eens gebruikt wordt, weet je. En dat... Maar dat, is ook, dat vond ik wel een interessant punt wat Teun voor een keer bracht. Van, uh, weet je, die witte elite, als het ware, die heeft gewoon het geld om het te betalen. Die heeft ook geld om te betalen als het een keer misloopt. Mm -hmm. uh, maar aan die productiekant, uh, ja, dat wordt natuurlijk ook gebruikt door die drugsrunners zelf wel. Ja. Uh, maar daar gaat een hele hoop scheef. Weet je. Er wordt ook een hoop geweld gebruikt en, uh, en mensen ja. die, die in hele slechte gezondheid leven. Ja. Dus ik, vind, ja, ik denk eigenlijk wel van hoe is, hoe is het beleid daarop toegesneden om, om daar echt in, in te ondersteunen? Ja, nou ja, drugs, drugsbeleid kan ook als repressiemiddel gebruikt worden. Hè. Dus het, uh, je, je moet bijvoorbeeld kijken naar de Black Lives Matter-movement in Amerika. Op een bepaald niveau dat uh, sommige mensen gewoon vaker gepakt worden. Een ander, nog even terug op dat... vaak ook wordt gezegd, is van. En uh, nou ja, verslaving, is, uh, dat is eigenlijk voor mensen die verslaafd zijn geweest. Mm -hmm. En eigenlijk, uh, nou ja, wat wordt geargumenteerd, is dat overmatig drugsgebruik is een symptoom van verslaving. Maar het is, uh, het is niet de oorzaak van de verslaving. Vaak wordt dat omgedraaid. Dus dus, mm -hmm. Vaak is het idee van, nou iemand gebruikt uh, drugs, vindt hij lekker, nou gebruikt hij nog een keer. En dan ja, ja. doet hij te vaak en ineens is hij verslaafd. Nou ja. Uh, in mijn ervaring, van de mensen die ik heb gesproken, werkt dat niet zo, weet je. Het is, het, het is niet zo dat verslaving uh, niet discrimineert. Er zit, er, zit, er zit vaak wat achter, weet je. De, uh, er zijn verschillende factoren die daar belangrijk voor zijn. Dat, dat, dat is ook al heel lang onderzocht, van setting waarin je drugs gebruikt, uh, waar je vandaan komt, die jeugd dat soort dingen, die sociale omgeving waarom je gebruikt. En die, die drugs zelf, die middelen, ja... Weet je, er zijn, er zijn mensen die, uh, die aan cannabis verslaafd raken, terwijl cannabis helemaal niet zulke uh, verslavende eigenschappen heeft, fysiek mm -hmm. gezien. Dus, hè, dat, dat verslaving iedereen kan komen, dat is, dat is, dat is een mythe, dat is, dat, dat is gewoon niet zo. En um, daarnaast volgens mij, ik weet niet of Ten dat ook zei, ik meen, meen dat wel te herinneren, dat verslaving dan uh, als een soort van ziekte gezien wordt ook. Mm -hmm. Uh, hè, dat, zijn, dat zijn dus de zieken, de zieligen en die, die moet je dan helpen en daar vind ik dat, dat is ook wel een interessante discussie over want dat komt eigenlijk voort uit de jaren 90 had je de, de decade of the brain waarbij heel veel neurowetenschappelijk onderzoek werd gedaan naar uh, hersenen en konden ze, in ze keer konden ze zien wat er allemaal in die hersenen gebeurde mm -hmm. en toen zeiden ze dus van nou uh, bij mensen die verslaafd zijn zien die hersenen er anders uit dan bij mensen die niet zijn ah, ja. dus het is een hersenziekte mhm mm en dat kwam op gang op zich met goede bedoelingen hoor, want dat was bedoelt ook van, als we nou zeggen dat het een ziekte is, dan kunnen mensen er niks aan doen en dan moeten we ze helpen. Tegen stigma is dat ook goed. Maar ja, eigenlijk komen ze nu achter dat iemand ziek noemen, dat dat ook stigmatiserend werkt. Maar ja, je, ben, je, je, ben hersen, je hebt een hersenziekte. Je, weet je, dat is net als met uh, bijvoorbeeld schizofrenie. Als je schizofrenie hebt, dat is enorm stigmatisch, enorme stigma zit daarop. Want ja, dat zit in je hersenen. Ja, je bent uh, onbetrouwbaar, weet je. Want je, uh, je, je hebt een aandoening in je hersenen. Um, dat dus was mijn punt nou, wat ik hiermee wilde maken. Nou, <laughs> dat... jij ja, dat, dat, yes, yes, zei: hey, het, het zijn eigenlijk allerlei omgevingsfactoren die daarin zitten, waarschijnlijk dan toch wel een rol spelen ja je ziet ook wel karaktereigenschappen die al bij de bochten bestaan uh, het kan, ja, genetische factoren spelen ook een rol, maar ja, ook weet je, dingen zoals trauma's uh, gewoon een slechte jeugd weet je, vaak, uh, ik, ik heb met heel veel mensen gesproken die uh, in herstel noemen dat dan, uh, in herstel zijn van een verslaving, en ja je, je hoort vaak wel van, uh, het komt niet zomaar uit het niets vallen, je hoort wel uh, waar het vandaan komt en je, je, je hebt een mooie uh, een mooie analogie heb je, was uh, ik pas, over de, de, een, een, uh, een kuiken en, en een vos. En dat, ging, dat gaat dan over dat, dat, uh, verslaving als hersenziekte. Dus hij zegt: uh, kuikens als die uit het ei komen, dan, dan imprinten ze op iets. Uh, weet je, het eerste wat ze zien, dat is een, uh, vaak een moeder, dus daar lopen ze dan achter aan. En, uh, dus er is een kuiken die komt uit zijn ei, maar die ziet als die een vos. Er dus zijn hersenen he, die programmeren zich op die vos. En die, ja, die loopt heel zijn leven loopt die een vos achterna. Nou ja, dus een gans die een vos achterna loopt... ...dat is vrij problematisch, want dat is, hè, dat is heel gevaarlijk. Dat kan best wel schadelijk voor hem zijn. Maar is die gans dan hersenziek? Want eigenlijk doen ze hersenen gewoon het juiste. Die doen wat ze moeten doen. Die imprinten op iets, maar ze hebben ook iets verkeerds geïmprint... Dus eigenlijk, ja, is dat dan een hersenziekte? Nee, maar heeft hij een disorder? Weet je, heeft hij een aandoening? Ja, want hij loopt achter een vos aan. Dus het is, het is wel een ziekte, maar niet, een, ja, niet iets... Uh, je ja, hersens doen niet iets verkeerd. Je doen juist wat ze moeten doen. Maar ze hebben, ze hebben op een gegeven moment een verkeerde impuls gehad. En zo is dat met drugsgebruik ook. Uh, je hersens, die uh, hebben allerlei beloningssystemen. En die, die hersens, die passen zich aan. Die veranderen constant. Dus die doen wat ze moeten doen. Alleen die doen dat... Op een verkeerde impuls. En, en nou ja, zo uh, ontstaat ook dan zo'n zo verslaafd brein. Hè? En zo uh, ja, wat ontzettend moeilijk is om weer te veranderen. Veranderd kan worden in principe. En, en je bent dan dus onderzoek aan het doen naar uh, mensen die je in herstel zijn, zeg maar. En is er dan enig idee van wat voor soort therapie of wat voor behandeling uh, het, van het uh, meest effectief en het meest langdurige effect heeft? Um... Ja, nou, dus eigenlijk alle behandelingen en therapieën werken ongeveer even goed of slecht. Dat is maar wie bekijkt. Mm -hmm. Er is veel terugval bij, uh, bij behandeling. En uh, ja, het, het, uh, ik, deze week of vorige week is een uh, artikel uh, gepubliceerd uh, van mij hierover. Mm -hmm. En het is uh, zeg maar dat herstelproces: dat, dat wordt uh, nu steeds meer gezien als een lange termijn proces. Iets wat gewoon jaren kan duren. Terwijl um, eigenlijk veel behandeling is daar niet uh, goed op ingericht. Als je uh, een verslavingsbehandeling dan is dat vaak een paar weken of een paar maanden. Mm. Dan heb je misschien nog wel nazorg, uh, of een praatgroep of, of wat dan ook, maar nou ja, dat is niet op, op, die, op dat jarenlange traject uh, ingericht. En, uh, dat is het, bijvoorbeeld hetzelfde als je tegen iemand uh, met diabetes zegt van uh, nou hier komt maar even een paar maanden, ik krijg een pilletje en daarna ga maar naar huis en nee. kijk hoe het gaat, <laughs> weet je wel. Ja. Dat is, dat is een chronisch iets. Ja, en dat, dat duurt voor lang. En dan heb je. Ik denk als, als dat. En dat is nu aan het veranderen. Je ziet daar langzame verschuivingen in aan het komen ook. Mm. Je ziet ook steeds meer uh, zelfopgroepen bijvoorbeeld die daarop inspelen. Want die kunnen dat gewoon uh, oppakken zonder dat daar allerlei professionals bij nodig zijn. Het mm. is heel laagdrempelig ook allemaal. Ja. Dus ja, daar zie je dat wat, wat meer die, die lange termijn blik daarin. Mooi. Ja. Hey, uh... Waar kunnen mensen nou meer vinden over de alle onderzoeken en artikelen die jij, uh, die jij gemaakt hebt, geschreven en waar je mee bezig bent? Um, ja, op de site van het IVO uh, staat alles. Uh, Ivo.nl. Mm. Dus uh, je kan uh, onder pu uh, publicaties, je zie alle publicaties van het IVO, maar je kan ook naar uh, medewerkers en dan mm. op mijn naam klikken en dan kan je dus. Ja. Uh, maar uh, ik zou je aanraden alle publicaties te bekijken van Tivo natuurlijk. Ja, helemaal <laughs> fantastisch, ja. Ja. Ja. Gaan we doen, voor de, voor de kijkers-luisteraars, ontzettend interessant. Ja. Nou, in ieder geval, hartstikke bedankt voor het interview. Ja, je merkt dat ik uh, kan hier uren over praten. Ja, en... ja, ja, ja. Misschien komen we later nog een keer bij je terug, inderdaad, ze weer een interessant onderzoek tegenkomen van je. Ja. Ja. Maar voor nu, hartelijk dank. Ja, geen probleem. Jullie ook bedankt ja. uh, Voor de gezelligheid Helemaal goed. Fijne avond. Doei. doei. Hoi, hoi. Ah, oh, ziek idee, ja. Dan gaan we nog even, nog even napraten. En, eh, uh, ja. Wat vond je er allemaal van, eh, uh, Rick? Nou, ik vond het wel verhelderend ergens. Dat was toch een, eh, uh, andere kijk op de zaak dan, uh, dan vorige week met Teun. Waar, waar ik ongeveer wel, uh, wel een beetje verdrietig van werd, <laughs> zo, eh, uh, zo nou, je hard. We altijd proberen richting. om het positief te benaderen, Ja, dat vond positief. ik ook. Ja, positief vond ik ook. Ja, vond ik ook. Ja, ja, ja. Nou, en wat Thomas dan vertelde, word ik, word ik op zich dan wel blij van. En, en niet alleen maar omdat ik denk van, oh, dat is de richting die ik op wil of zo. Maar hij heeft ook gewoon grondig onderzoek naar gedaan. Uh, en dan blijkt toch ook wel dat die repressie, dat dat eigenlijk nog niet zo gek veel zin heeft gehad. Weet je, hij, hij, nou, ik vroeg hem natuurlijk ook van, is dat dan eigenlijk je punt van kritiek? weet je? Maar hij, hij is natuurlijk onderzoeker, dus daar, daar blijft hij neutraal in, dat ook terecht denk ik. Maar wij kunnen daar natuurlijk wel wat van vinden. En ik denk dat we dat ook maar eens gaan doen. ja. Als ik ja. er meteen maar op in mag haken, ik denk dat het voornamelijk toch ook beeldvorming is mm -hmm. die, in, die, die buiten de overheid omgevormd wordt. De, daar heeft de overheid misschien een beetje invloed op, maar ik bedoel mm -hmm. nou, ik wil praten naar alle films waarin ja, de stoere jongens uh, steeds aan de druk zitten, weet je wel, en mm -hmm. de, de, de snelle gasten. En, en, en zolang je dus dat soort beeldvorming hebt. Kun je wel aan repressie gaan doen, maar dan wordt het alleen nog maar stoerder. Terwijl als je dus ja. het zou combineren, het een met het ander. en dat dus de overheid een, een advies geeft van. nou, in plaats van dat we allemaal een mondkapje opdoen. van jongens, stop met het gebruik van uh, al die dingen. En, en, en stoere films waarbij je dus de, de, de, de hoofdpersoon, de held. ja, juderans drinkt. Om het maar ja. even andersom te zeggen. Ja, ja, ja, wat, maar. ja. Maar als je dat dus. Als beeld waar, waarom mag hij niet drinken? gewoon drugs gebruiken? Nee, het mag wel, maar als je dus wilt bestrijden dat er drugs gebruikt gaan worden, daar hebben we het een beetje over. Hoe kunnen we de schade van drugs Waarom teverkenen? zou je het überhaupt willen bestrijden? Dat, uh, nou, ik, ik geloof denk dat die vrije, de... die vrije keus wordt heel erg door het onderbewuste gemaakt. En als je mm. dus de hele maar tijd met ziet dat ook. je stoel moet zijn om drugs te gebruiken, dan, ja, mm. dan ga je op een gegeven moment op het terras zitten en, en rakja bestellen. En dan, uh, weet je wel, dan gebeuren de dat soort dingen, maar... Uiteindelijk denk ik ja. dat uh, de mens zelf, de, de drugsgebruik is volgens mij een uitweg naar een vervelende situatie, vaak hè, van mensen die er toch de realiteit willen ontlopen. En dat het dan uiteindelijk op een schade voor de maatschappij uitloopt, komt voornamelijk ook omdat die maatschappij geen uiting weet te geven aan dat drugsgebruik. Dus daar de andere kant op. Ja, ik, de, ik, ik denk de zo, er wel, ik denk, ik denk dat jij ja. wel een punt hebt. Het ding is volgens mij ook dat uh, op het moment dat, dat mensen drugs gebruiken... ...en daar wordt een soort van op afgegeven... Uh, ...dan voel je je als drugsgebruiker ook niet gehoord. Weet je, Zoals je net zegt van hey, ik gebruik die drugs... Uh, ...of wie dan ook gebruikt drugs om, uh, om eventjes te ontsnappen. En, en dat heeft een vaker reden. Dat, drugs in het Engels betekent medicijn. En medicijn kan ook gezond eten zijn, weet je wel. Dus... Hoe ver wil je nou het begrip drugs op, op, oprekken? Het gaat uiteindelijk ja. gewoon om wat je in je lichaam wil stoppen. En, mm. en ja. Ja, dat je je bewustzijn wat kan oprekken door bepaalde middelen. Dat is op een gegeven moment wel leuk. Maar dat je er echt verslaafd aan raakt. Denk ik toch ook dat het veel te maken heeft met een, een, een frustratie ergens. Of een, een, ja, een, een, een mm. probleem. weet je wel, Dat je op ja. die manier probeert op te lossen. Ja, maar dan ja, toch, kom voor je, de voor je dus een beetje terug op... Uh, ja, ja. ja voor duidelijk duidelijkheid we hebben het dan over ill de illegale drugs, hè? <laughs> ja, hij... en, de, en de vraag is dus, de, de vraag is ja. dan dus waar, waarom, uh, waarom zijn dan bepaalde middelen verboden en andere middelen niet? Weet je, ik had het daar uh, met, met Thomas ook over, hey, je kunt gewoon aceton en lijm kun je gewoon in de winkel krijgen. Nou, in Afrika zitten allemaal kindjes lijm te snuiven. En allerlei andere zaken dan dus niet. Ik ga weer een beetje ook, terug tot het was, moment waar... waar het gaat ja, een beetje terug de... tot het moment waarop het opium opiumverbod gekomen is. Dat was uh, begin 20ste eeuw natuurlijk, daar hebben we het ook over gehad, vorige keer met, uh, met Teun. Tegelijkertijd met de centrale bank en de inkomstenbelasting en de hele verzorgingstaat die toen ook uh, door de overheid is overgenomen, weet je, die daarvoor ook gewoon uh, voor een heel groot deel privaat geregeld was. Dus het is een soort van moment waarop heel veel dingen gecentraliseerd werden en langzamerhand, nu blijkt dat ook in het Europees beleid, blijkt dat allemaal weer een beetje op zijn retour. Je proberen ze juist weer wat te decentraliseren. En natuurlijk bepaalde zaken uh, die worden juist zitten juist weer heel centraal bijvoorbeeld belastingheffen, uh, zodat ze wel weer alle dingen kunnen aansturen. Maar drugsbeleid, dat blijkt dan heel erg niet te werken. En daardoor houden ja. ze geen geld over voor andere zaken. En ik denk, nou, ja, dat is wel reden om dan. Uh, om dat dan in ieder geval niet meer zo over repressie te gaan gooien. En ik blijf er toch bij dat er ook een deel gewoon van de overheid... zich met die drugs wel degelijk bezighoudt en daar geld aan verdient. Maar goed, dat is mijn uh, clownspruik. Die ja, ja. ja, ik heb het wel eens eerder over gehad. Ik denk dat ik die uitspraak ook wel eens over Rutte gedaan heb. van: ja, Ik kan niet achterhalen wat er in zijn hoofd omgaat... en misschien is dat maar beter ook. Weet je <lacht> nou ja, daar ga ik verder ook niet op in. Maar ik denk wel dat als je dus... Laatst hebben we zo een onderzoek gehad waarin blijkt dat er op de wc's van de Tweede Kamer gigantisch veel cocaïne aangetrokken Of gigantisch mm. veel. Er is cocaïne aan een beleidsmaker verwachten dat hij jou het gebruik gaat verbieden. als hij het zelf gebruikt. Weet je wel? Dus het is gewoon in de Nederlandse ja. maatschappij niet weg te denken. En dat komt omdat hij op een bepaalde manier toch drinkt. Laat ik het dan zo zeggen: wringt. En. en, en... Mm. ...middelen zijn daar een uitweg voor, voor sommigen. En, en ja, als je dus maar in dat wringen blijft... ...en maar moeilijk blijft zitten in je, in je, in je welzijn... ...dan, dan mm. ga je de hele tijd terug naar dezelfde uitweg. Mm -hmm. Het is een, het is een mm. patroon vaak, hè? Ja. Maar, maar ik had ook nog een mening. Zelf vind ik zo van, ja kijk, het, mensen gebruiken gewoon drugs. Omdat um, ze, ja, zoals we net al zeiden, misschien wat ze iets naast in het verleden hebben meegemaakt en proberen te ontsnappen. Maar er zijn ook tal van andere redenen dat mensen drugs gebruiken. Hè? Je hebt mensen die uh, doen zo'n micros dosis LSD als ze aan het studeren zijn. Er wordt veel gedaan. Of als, mm. veel, uh, je, je ziet het onder uh, mensen die uh, programmeren, die gebruiken dat ook vaak. Want dan kunnen ze nog beter mm -hmm. hun werk doen. En je hebt ook mensen die... Uh, ja, die ja, ...oppeppende drugs zijn gebruiken dat al... op het werk. Ja, ja dus zijn er zijn allerlei die... mensen die die gebruiken. Meestal wordt het wel functioneel gebruikt inderdaad. Hè? Ja, mensen uh, hebben uh, een ja. soort van... Uh, ja, ...motivatie daarachter waarom ze die drugs gebruiken. Alleen de vraag is wel van... ...kun je het onder controle houden? Dat is wel waarom we die, dat onderscheid ja, te maken dit, tussen dit, dit, arm dus en rijk. En die rijke al... mensen, die kunnen dat vaak betalen. Ja, ja maar ik dan kijk, ik dus, mag, mag ik nog even afmaken, jongens? Als ik, ja, ik nog een tip mag tip geven aan de druggebruiker, ja, dan, dan denk ik dat je in de gaten moet houden dat je uh, geen, geen, geen combinatie gaat maken van die uppers en downers en die mm. weet je wel. Als je jezelf wil vrijgeven of wil, iets wil experimenteren, dan kun je dat gerust doen, denk ik. Is dat ook vrij onschuldig zelfs als je, nou ja, goed, er zijn natuurlijk middelen, lichtere middelen. Hè, ik, maar als je op een gegeven moment dingen door elkaar gaat doen, dan uh, ...telt het toch een beetje anders. En ik heb best wel veel mensen gezien... ...die van allerlei dingen doen. En ja, in, in principe... Als, ...als je dus bij één ding houdt... ...gaat het eigenlijk mm -hmm. zelden fout. Maar het ja. gaat... ja als je, als, je, als, je, als, je, ...als je op een gegeven moment... Endit, ...en dit en, en dubbel op, dubbel op... Ja. Maar, ik, ik zat nog in het verhaal. Uh, kijk, de me mensen... Mm -hmm. dat is, dat is voor, voor iedereen geldt... ...dat je een beetje voor jezelf moet uitzoeken... ...welke dosis voor jou het beste is. Ik heb het met mijn eigen vader meegemaakt... die uh, te veel koffie dronk, weet je wel... ...13 bakken koffie op een dag... Ja. ...en dat de, de dokter zei van... nou ...als je hiermee doorgaat, dan kom je in een zware depressie... ...en dan kun je zelfs eraan doodgaan, mm -hmm. weet je wel. Dus het is... Uh, mm -hmm. maar, ...maar ja, je kan doen over... Uh, ...moeilijk doen over dat mensen... ...sommige mensen niet met drugs kunnen omgaan... ...maar het is, uh, ja... Mm -hmm. dat, dat, ...dat zijn meer de, de uitzonderingen dan de regel. En uh, ja... ja. Nou, het, is, oh, het, is, uh... ja, het is wel mooi wat Thomas er ook over zei. Hè, van, uh, ja. de, eigenlijk heeft Nederland, als je het met de wereld vergelijkt... een heel goed opgeleide uh, bevolking qua drugsgebruikers. Mm -hmm. Mensen in Nederland die, die kunnen heel veel informatie vinden... Uh, op Nederlandse sites, bijvoorbeeld Jellyneck en uh, ja. Instituut. Ja. van wel, welke gebruiksmethoden het beste zijn... wat je moet doen als, je, als het even niet lekker gaat en dat soort dingen. Ik denk dat ja. dat een hele, hele goede weg is om te gaan... Uh, en dat het ook zeker niet, uh, uh, niet gedaan moet worden... Alsof, uh, alsof die informatie er niet mag zijn of zo. Het ja, ja, ja. is niet alsof mensen daardoor nou per se veel meer gaan gebruiken. Ik denk dat hele gezonde sites zijn. En in, in, in ja, principe ja. zei Teun dat ook. hè? Teun zei ook van... Mm. iedere maatschappij heeft zijn uitweg nodig. Heeft een... Heeft mm. een... een, een, een, een uh, hoe zeg je dat? Een stoomklep of hoe weet ik. Mm. En hij, hij dronk zelf ook alcohol bijvoorbeeld. Dus mm. weet je, ja. het is altijd een balans vinden in, in, het, uh, in het leven, om het maar... Uh, ik wil het niet te spiritueel gaan noemen, ja, dus dan zeg ik ja. maar leven. Mm -hmm. Maar het, ja, er zijn gewoon... Uh, ...dingen waarop je andere dingen weer verwerkt... ...en ja, hoe, hoe verschrikkelijker die dingen zijn... ...hoe verschrikkelijker dat je ze ook weer verwerkt misschien wel. Ja. Ja. Ik, ik, ja. ik heb trouwens ook wel eens gehoord van een, uh, iemand uit de, kwam uit de medische hoek... iemand ...die zei van ja... Uh, ...er waren mensen die, die deden onderzoek naar, naar medicijnen... ...en die hadden zoiets van ja, eigenlijk moet je drugs legaliseren... ...zodat wij het kunnen onderzoeken... ...of er ook nog toepassingen zijn... ...die bruikbaar zijn in de medische wereld... En dat kan nu niet, omdat... Uh, ja, heel gaan is, die, bijvoorbeeld. ja, die drugs zijn vergelden. Ja, nou, en... ecstasy, ecstasy gaan ja. ze nou inzetten tegen depressies, dacht mm. ik. Ja, uh, uh. Of uh, ja. PTSS, PTSS. Ja, er zijn, nou, en ik, ik geloof ook dat paddels wel eens een beetje in die richting gebruikt zijn. Hè? Er zijn, er zijn wel, uh, wel goede aanwijzingen voor. Maar het ding is ook wel, de, die hele medische wereld... die. ...heeft niet zo gek veel last daarvan hoor, dat die, dat die middelen in het normale gebruik verboden zijn. Ja. Dus ze kunnen best nou, voor medisch Amerikaan onderzoek, uh, uh, kunnen ze daar toestemming voor krijgen. Dit was in, uh, in de v in VS, was iemand die, uh, die mm -hmm. was onderzoeker in de VS. Ik zag het op uh, Reason.tv. Ja, ja, ja en, en ik geloof wel dat in Nederland, dat je, nou ja, je moet daar een vergunning voor aanvragen... Hè, ...om ergens onderzoek voor te mogen doen... Uh, maar het is op zich wel mogelijk. Het, het nadeel is alleen wel dat als je dat van eerste onderzoek, dus fase 1, fase 2, fase 3, et cetera, en op de markt brengen wil komen, dan ben je in Nederland 15 jaar verder. Ja. Ja. Dat is, dat uh, is ook een groot nadeel. Je inmiddels cocaïne in oogdruppels verkrijgen in Nederland, om maar even mm. weer een undruk te doen. Mm -hmm. <hums> Ja, maar het, het frappant is dus wel, hè? Nou ja, jullie weten al tijden, dat hebben mensen hier ook vaak gehoord dat de kinderen zorg werken. En die uh, daar, uh, daar worden allerlei middelen worden daar gewoon voor geschreven. Want die mensen zijn wilsonbekwaam onbekwaam. Of die zijn uh, uh, artikel 60 noemen ze dat. Dus uh, geen, uh, geen toestemming, geen bezwaar. Weet je. En, um, dat betekent dus dat die mensen die kunnen gewoon aan de speed zitten, weet je, en uh, dat soort dingen allemaal. Dat wordt dan voorgeschreven tegen angsten bijvoorbeeld, of als ze niet goed kunnen focussen, of als ze autisme hebben, al dat soort dingen. Worden allerlei van dat soort middelen die normaal gesproken uh, illegaal zijn op de, op de consumentenmarkt, die worden daaraan verstandelijk gehandicapten gewoon uh, voorgeschreven. Oh, dus dat moet ik doen om aan drugs te komen. <laughs> Als ik nou ooit terugkom naar Nederland, dan weet ik het. Dan... Nou, ja, maar maar het is nu dat, je, dat zeg je nu, uh, Johan, maar je, ik denk dat je ook wel weet, dat, uh, dat ze Jorstje ook wel weten dat we vlak voor de eindexamens, er uh, is een leve, levendige handel in Nederland in Ritalin. Ja, uh, Dat ja geef ik je heb het zelf nooit zo gekregen, maar ik weet, ja, het zou gerust het zal gerust. Ja. Uh, het is ook iets van de laatste tien, vijftien jaar, zeg maar. dus het dus is ver na onze tijd, maar die, die, uh, die eindexamenstudenten op de middelbare school, die zitten gewoon in Ritalin te handelen. Er is dus één iemand die heeft, daar een, uh, uh, die heeft wat op voorschrift van de arts gekregen. En die uh, spaart dat verand... ja, en die verhandelt dat vervolgens, ja. ja, ja, ja, ja. <laughs> en ik was ook verbaasd, ik heb op een gegeven moment een keer uh, stage gelopen... op een middelbare school als docent maatschappijleer in Enkhuizen. En ja, In deel die, uh, heel Noord-Holland, boven Amsterdam, zeg maar, boven het Noordzeekanaal... daar wordt uh, levendig, wordt daar, uh, <laughs> wordt daar cocaïne gesnoven, weet je. Die, die zitten daar met z'n allen ook in suikketen, je? Als je het ja. niet legaal kunt verkrijgen... En als het allemaal ingewikkeld wordt gemaakt, op een gegeven moment is die, die um, leeftijd uh, waarop je legaal alcohol mag halen, die is omhoog gegaan. Ja, ah, dan gingen ja. ze vervolgens met z'n allen in de zuipkeet zitten. Ja, ja. Klopt, Weet je, klopt. Het is niet alsof de, alsof, de, alsof de behoefte dan verdwijnt of zo, als je het gaat nee. verdienen. Dat maakt nee, maakt het misschien alleen maar spannender. <laughs> ja. Ik heb uh, ooit een vriendinnetje ja, gehad. Dat is uh, ook een beetje... Ja, Johan? Ja, ja aan, de, aan de bovenkant van de Oceaankanaal. En... Uh, die hadden steeds over, uh, over de kermis. En uh, ja, ik denk van, goh, is dat een mm -hmm. hele jaar door kermis daar? Maar dan hadden ze een, een um, uh -huh. pleintje met zo'n uh, zo draaierad. Dat stond er al honderd jaar of zo. Mm -hmm. En uh, <laughs> uh -huh. daar werd dus gezopen. Er zaten een paar kratten bier ja, in, ja, iedereen precies. een beetje. En uh, ging de ja. hele dag zo uh, zat ze bier weg te tikken. Ja. Er zaten jochies van tien jaar tot... Uh, ja. Alles wat voilà, zich uh, Kermissen zijn sowieso wel interessant. En niet om nou gelijk de politie een tip te geven. Maar uh, <laughs> heel, heel de onderwereld die vindt het heel interessant om op kermissen van allerlei dingen met elkaar te regelen. Dat is Hetzelfde zelfs ja, in, ja. in de Haagse koffiehuizen. er gebeurt ook van alles. Het is heel hè, leuk om dat een beetje te volgen als antropoloog ook. En hoe, en, ja, dat moet ik misschien niet vragen, maar in hoeverre denken jullie nou dat een corona uh, er is om, om dat soort uh, handel uh, stil te leggen? Om dat te, te, te, te, te stoppen. Nou, te ja, we hebben dat geloof ik bij Vrijheid Radio wel eens over gehad. Hè? Dat, uh, het is natuurlijk niet per se uh, directe bewijzen met waarnemingen, maar het komt wel verdomd goed uit dat je nu allerlei regels gewoon ineens kunt doordouwen. Dat is, ja. dat is wel heel opvallend. Ja, kijk, kijk ik, ik weet het zelf ook niet natuurlijk, hè? ik zit er ook niet in, maar uh, het voelt van, de, de manier waarop dat het maar doorgedrukt blijft worden, ja. uh, denk ik bij mezelf, ja, het gaat er eigenlijk om dat dat soort plaatsen verdwijnen, weet je ja, wel. Het is het alleen is, nog uh, maar de McDonald's overhoudt ja. en de... Ja, dat de... zou kunnen, ja, alles wat je centraal kan controleren, maar het is, het is ook niet de enige, het enige wat er doorgedouwd is, hè. Uh, ja, ze van... hebben nu, uh, nu uh, ik weet niet of die wet er al door is, maar er was in ieder geval wetsvoorstel net vorige week. Waarbij, um, waarbij er werd voorgesteld om de minister uh, de macht te geven om uh, ondermijnende organisaties uh, direct te verbieden. En dan daarna pas de rechtszaak te laten plaatsvinden. Ja. Nou, dat is natuurlijk een complete verstoring van de trias politica. Oftewel de scheiding van de, van de rechtelijke en de wetgevende macht in Nederland. Om de, omdat dat dan dus ook betrekking heeft op politieke partijen. Nou, dat, dat is er nu achteraan gekomen. Dus Keizer Ollongren die, uh, die heeft het uh, heeft voornemen om, om politieke partijen die de democratische rechtsstaat, zoals ze dat noemt, uh, te verbieden. Ja. Nou, dan hoef je niet heel erg lang na te denken om, om te beseffen ja. dat de LP daar misschien wel onder zal vallen. Hè? Terwijl, ze zelf, terwijl ze zelf het referendum heeft afgesproken. Ja. ja, dat is heel triest. hoop dus ja. ja. dat ja. dan eens in een weegschaal, maar ja goed. Nou ja, en de spoedwetten zijn we misschien ook nog lang niet vanaf, weet je. Dat zijn allerlei regeltjes die zitten dan nu ergens in een wet. Eh, en dat moet dan weer door iemand anders aangekaart worden. Maar het, het voelt voor mij een beetje als Pinochet, weet je. Die was op een gegeven moment klaar met zijn, met zijn bewind. En iedereen in, in Chili was blij dat ze van hem af waren. En hij zat te lachen in zijn vuistje. Omdat hij allerlei wetten er had doorgedrukt waarvoor je een tweederde meerderheid nodig had om ze er weer uit te krijgen. Ja, dit, dit, dit levert een ellende op al die wetten die er nu doorgedrukt worden. Daar kom je van zijn levensdagen niet weer vanaf. Nee, en ze hebben toch gelijk, want de, de, de truc is dat de... De definitie van pandemie is aangepast in 2009 en daarom is het Aha. allemaal gewoon volgens de wet wat het ja, ja, ja, ja. Maar goed, we hadden het over drugs, het spijt me, het spijt me. Dat nee, is... nee, nee, maar dat is prima, dit, dit, dit heeft met drugs even alles te maken, want die, die ja, maar... wetten, wetten over drugs, die worden er ook, uh, ook gewoon doorgedacht. Kijk, dat hele idee van het verbieden van ondermijnende organisaties... Daar vallen bijvoorbeeld die motorbendes ook onder. En waarom hebben ze nu probleem met die motorbendes? Dat is onder andere omdat die veel in drugs handelen. En daar halen ze ook veel van hun geld vandaan. En maar ja, maar het is een beetje de omgekeerde, omgekeerde redenering. Als je drugs namelijk zou legaliseren, dan konden ze er helemaal niet zoveel geld uithalen. Ja, ja, ja. ja. En het levert de kwaliteitsverbeteringen op en een lagere prijs voor consumenten. Dus ik, ja, ik heb al veel eerder gezegd: het levert me eigenlijk alleen maar voordelen op. Maar dat is natuurlijk de verwachting dat er dan heel veel drugstourisme naar Nederland zou komen. Ik denk eerder ja, dat nee, het heel erg door. Dat hebben we verder nou niet. <nog> nee, dat we hebben we nog niet. Nee, helemaal niet. Hoor. Nee, helemaal niet. <treeks> nee, nee. Uh, het, uh... ja, wil je zeggen? <nog> nee, ik denk dat het gewoon ook door eten gegooid gaat worden. Want zo, als je kijkt naar hoe drugs vroeger gebruikt werden, werd het werd gewoon door het eten gegooid of door het drinken. Ik bedoel, cocaïne zat in de Coca-Cola. Uh, mm -hmm. Dus co Coca-Blader in, in, in wijn was dat oorspronkelijk. Uh, je, mm -hmm. je, je gooit uh, marijuana werd veel door. Uh, door ...door saus heen gegooid, voor de happy uh, feeling. Mm -hmm. um, ja, ja. Op alle mogelijke manier werd het gewoon als kruid uh, door het eten gegooid. Ja. Ik denk dat dat... en, en dat zie je ja, nu dat ook weer gebeuren. In, ja. nog... ja. je, ziet, je ziet het nu ook al gebeuren met uh, in Colorado, dan krijg je de... de ...wietkoekjes en de, de harskeken en dat soort dingen. Ja, ja. Nou, dat is heftig spul hoor. Ik heb ooit wel eens een vijf uh, achtste plakje... ...spacecake gehaald gehad. ik was echt ja. compleet van de kaart. Ja, maar dat ligt ook weer aan wie het bakt. Hè? Ja, ja, ja, ja, maar die had het wel goed gedaan, <laughs> zullen we zeggen. Ja. Je moet er inderdaad mee uitkijken. Want van 90%, 90 van de THC, als je dat met vet combineert, dan wordt er ongeveer ja, ja. 90% van die THC, die komt dan in die boter terecht. Terwijl als je het in oprookt, ja, ja. dan is het hooguit 15 tot 20%. Dus, uh, ja. Ik weet eigenlijk niet of het verboden is om dat soort recepten te delen in een video, maar uh, dat is ongetwijfeld online te vinden. <laughs> ja, ja, ja. Maar we mogen dit, deze neutrale uitspraak mogen we wel doen. THC is vetgebonden. Daar kunnen mensen wel wat mee, ja, denken. Ja, ja, ja, alcohol ook en nicotine. Ja. Ja ja, ja, ja, ja. Maar wat Ja? Ik... Ja, mag, mag ik? Ik, ik? Weet je wel, er zijn, er zijn gewoon... Uh, hoe zeg je dat? Uh, uh, studies geweest die aantonen dat als jij een Big Mac met gesmolten kaas eet... dat dat hetzelfde effect heeft als dat jij uh, alcohol gaat drinken in jouw gelukshormoon. Ja, en, ja. En, en, en dat dus het ene wel en het andere niet legaal is. Gewoon ja, op een gegeven moment zien waar jouw grens zit. En, en, en dat weet je pas als je hem een keer op hebt gezocht ergens. Dus ik vind het op zich ook helemaal niet. Dat kunnen we kunnen allemaal doen alsof het niet bestaat en alsof dat je het niet zou moeten gebruiken. Maar inmiddels weten we zoveel over biologie en de natuur. en kunnen we dat zo ver door produceren. dat, weet je wel, we probeer er ook van te genieten. Alleen... Ja, voorna... wat ik altijd maar mee blijf geven, van combineer het niet te veel. Als je op één dag aan de McDonald's gaat, ga niet ook zuipen. Weet je wel. En, en... Nee, nee, nee. Ja. Maar dat is nu wel, dat is nu wel het hele interessante. Er is heel erg veel informatie weet je, over die Nootropics zoals heet. Dus zeg maar het soort van de effecten van drugs, de positieve effecten van drugs, maar dan zonder de bijwerkingen. En dat soort middelen die zijn er ook gewoon. En ik denk dat je... ja, Het is natuurlijk heel makkelijk om aan, uh, om aan een beetje kook te komen... of aan heroïne of zoiets. Maar dat heeft allerlei nare bijwerkingen. En er zijn ook gewoon middelen... die min of meer hetzelfde effect hebben... maar die niet die bijwerkingen hebben. Waar je dus niet uh, van de ellende in de goot ligt... Uh, een dag later, weet je wel. En daar kun je ook gewoon prima naar op zoek. En die middelen die zijn gewoon legaal verkrijgbaar. Uh, en daar kun je allerlei informatie over vinden op internet... Dus in mijn beleving is het gewoon best wel onhandig om, uh, om middelen te gebruiken die, uh, waar je na de hand allerlei bijwerkingen van hebt. Dus het is met allerlei medicatie, weet je. Daar ben ik ook niet gelijk fan van. Om maar uh, direct naar een arts toe te stappen en dan te denken: nou, dan schrijft, schrijft hij mij een medicijntje voor. En dan ben ik beter. En dan ben ik beter. En vervolgens krijg je allerlei bijwerkingen En dan krijg je er ook weer medicatie voor. Ik weet, sommige mensen die hebben, zijn misschien nog wel bekend met de Suske en Wiske. Daar kwamen figuren voor. Die heette Crimson, hè. En Crimson die kreeg altijd allerlei pillen. Uh, maar dan kreeg hij daar weer bijwerkingen van. En dus dan moest hij weer een maagzuurremmer hebben of zo. Nou, dat, op een gegeven moment kreeg hij steeds weer een medicijn... om de bijwerking van het vorige medicijn te verhelpen. En uiteindelijk kwam hij terug bij zijn beginmedicijn. Dus was het cirkeltje weer rond. <laughs> Okay. daar moet ik dan altijd aan denken aan die mensen die, die continu maar naar artsen stappen om een oplossing te vinden voor hun probleem en het is belangrijk om ook naar je lichaam te luisteren weet je ik zal het nog verder vertellen Rick. ik heb dus uh, een tijd ja, een heel wat jaren geleden ik betaalde toen nog zorgverzekering en zo mm -hmm. en toen dacht ik van waarom betaal ik die zorgverzekering want ik wil als ik 70 ben ik vind dat systeem van octrooien en patenten op, op, mm -hmm. op, op, op medicijnen vind ik zo absurd want ja. dat soort dat soort informatie zou vrij beschikbaar moeten zijn, want mensen ja, die, die, die mensen willen beter maken, die moeten dat zonder winstoogmerk beschikbaar willen stellen in mijn wereld. Ja. Dus waarom zou ik dan mee willen betalen, zodat ik op mijn tachtigste of weet ik veel wat, ik heb een oma ja. die is 93 en hm. die heeft een hele doos. En elke dag, ja, hè, wacht even, sorry, maar een medicijndoos. <laughs> en uh, ja, dan wordt het alleen de, maar beter dat, van Yoshi, ja. Ja, ja, ja, ja. En dat je dus elke dag uh, de ochtend, de middag en de avonddosis hebt. En mm. ik gun het haar, en mm. zonder die pillen had ze nou niet meer met de kleinzoon kunnen spreken. Nee, en dat, nee. En, nee en dat is ook weer zo. Alleen als ik nou die keuze wil maken dat ik daar niet aan mee wil doen, omdat ik zolang dat die octrooien en patenten in het leven zijn. Uh, yeah. dat ik gewoon een immoreel systeem vindt en er niet aan mee wil betalen word ik wel verplicht om mijn zorgverzekering te betalen met het risico dat dus als ik het niet doe dat er een politieagent op mijn stoep komt om te vertellen dat ik uh, uh. Ja, uh, nou. voor... ja maar er is, er is dus een mogelijkheid om, om niet een zorgverzekering te hebben hè. dan moet je je laten registreren als gemoedsbezwaarde kijk vooral ja. even op de site ja. van de SVB ja, ja. ja. en dan en dan? Nou, dan hoef je dus geen zorgverzekeringspremie nee, te betalen dat is niet waar. En dan moet je ja. alsnog aan kunnen tonen dat jij op een bepaalde manier als je ziek wordt uh, uh, uh, uh, uh, buiten je eigen middelen door iemand anders geholpen gaat. Nee, uh, ja. dat, is, dat is niet waar. Ik ben, ik ben, Sinds 2014 ben ik gemoedsbezwaard. Hè? En ik heb dan nooit hoeven aantonen dat ik ergens de middelen had om, uh, om, om dat te kunnen financieren. Nee, hey, maar je moet het wel doen. Dat bedoel ik te zeggen. Je moet wel een alternatief op een zo ah, Dat gegeven. is zo. Dat ja. is zo. Ja, je moet wel ernstig geld, geld voor hebben. Je moet mee aan dat hele gebeuren. Tenminste, ja, dat... ja, ja. Nou, maar even voor de helderheid. Hè. Voor mensen die nu zitten te kijken en denken: van hé, hey, maar die patenten en octrooien, et cetera. Uh, dat zijn die bedrijven zelf die daarachter zitten en die, uh, die lobbyen daarvoor, et cetera. Dat is ten dele ook zo, hè? Die willen erop aansturen dat ze andere bedrijven uit de markt duwen. Ja, natuurlijk, Dus uh, is het verdienmodel. Ja, maar het zijn overheden die dat in de wet vastleggen en die zorgen dat het gehandhaafd wordt. Dus als je, op het moment dat je nu denkt van hey, die grote bedrijven en dat lelijke kapitalisme die, die proberen ons allemaal een hak te zetten. Nee, het zijn zeker ook overheden die daaraan meewerken en die, ja, dat, dat, die dat systeem mogelijk maken. Je, je kan dat op die manier reguleren en dan uh, heb je de controle daarover doordat het via een hele beperkte kleine groep maar aangeboden kan worden, want, want voordat jij in dat, wat je net zelf ook zegt, ben je dus 15 jaar verder en heb je dus wel 15 jaar lang mm -hmm. salariskosten voor al die mensen moet betalen, oh, ja. en een, ja. een bedrijfspand en een, een, een, een jaarrekening ieder jaar. Ja. En dat kun je dus niet in, in je keldertje zelf regelen. Dus op die manier ja, zorgen ze dat er een, een fuik ontstaat waardoor dat er een mm hele -hmm. kleine groep spelers overblijft. En ja. Nou ja, goed, ik zeg al, weet je wel, het is allemaal nu zo geregeld en dat is ook helemaal niet zo slecht. Want ik ben hartstikke blij dat ik nog steeds met mijn grootmoeder van 93 mm -hmm. kan spreken. Maar toch voelt het voor mij, als je er verder over nadenkt, is het eigenlijk, ja... Het kan beter, hè? Als, je, als je erna gaat dat iedere arts een eed aflegt dat, dat die mensen wil helpen, kosteloos Aha. omdat die dat wil doen... Dan is het heel vreemd dat de medicijnen die je daarbij gebruikt een heel andere insteken. hebben. Ja, het en... feitelijk is het dus zo dat er, zeker wat betreft de kosten van die geneesmiddelen. Want sommige geneesmiddelen zijn echt extreem duur. Hè? Die zijn gewoon in strijpen, die eten van Hippocrates, die die artsen afleggen. Oftewel, als iemand in nood is, dan ga je hem helpen. Ja. Dat is best wel apart. Ja, in ja. Nederland worden, worden natuurlijk mensen die ziek zijn ook geholpen. Moeten we even wel bij zeggen, ja, kijk, maar, om, die om, mensen... even de teun, om even op te. De... Oh, sorry, Johan. Sorry. Nou, ik wil Johan, even een kleine, ja, een kleine toevoeging. Ik, ik, ik ben er wel voor natuurlijk dat die mensen betaald worden hoor, die ons uh, helpen als we ziek zijn. Dus, hey, uh, natuurlijk, natuurlijk. Maar ja, dat, ja, is ook, ja. dat is ook niet het probleem. Nee, maar het komt maar alleen, niet net over alsof of zorg, alsof zorg gratis moet zijn. Maar, uh. Nee nee, nee, nee, nee, nee. nee, Daar gaat het niet om, hè? Je nee, je maar de, uh, dit, dit is weer wat, um, hoe uh, heet nou, uh, Bas, de broken window fallacy noemen. Je? je moet geen geld gaan uitgeven aan, aan ja, dingen die ja. eigenlijk helemaal niet nodig zijn. En Zo'n systeem van octrooi en patent is gewoon niet nodig. Ja, uh, er er nou, zijn, zijn organisaties die dat onderzoek doen, die helemaal niet zo uh, ontzettend veel miljoenen nodig hebben om, om hetzelfde onderzoek uit te voeren. Ja, en en als het helemaal... uitgevoerd is en het is succesvol, ja. mm -hmm. dan, dan kun je die pil drukken voor drie cent... Dus dan hoeft hij geen uh, 800 euro te kosten. Nee, Want, maar dat is natuurlijk wel om, om de soort van die initiële kosten er weer uit te halen, weet je. Maar, maar die, die kosten, die moeten er al niet zijn. En die komen voor een heel groot deel, doordat de zaken in de wet zijn vastgelegd over waar die medicijnen aan moeten voldoen. Ja, en, en wat ik dan als oplossing, ik, ik verzin het terwijl ik hier zit, jongens. Mm -hmm. Maar eventjes, uh, Dus er moet, een, en er moet een onderzoeksbureau komen wat dat soort dingen uh, uh, onderzoekt. En er moet vervolgens een pillendrukker <laughs> komen die dat soort onderzoeken gewoon kan gebruiken. En, en, maar die en, zijn er gewoon, hè? Ja, ja maar die, moeten, die pillendrukkers die moeten nou dus betalen voor de exclusiviteit van dat onderzoek. En daar ja. Ja, ja. Ja, heb ik nee. een reale probleem mee. Ik, voor mij, ja. de, er is wat dat betreft wel een handige tip. Want uh, China en India die nemen het helemaal niet zo nauw met dat patentrecht. En als je goedkope medicatie wil hebben, <laughs> dan moet je gewoon even goed zoeken. En dan vind je dat wel in China en India. Uh, en het is trouwens ook wel zo, dat, uh, dat vind ik dan wel weer interessant, dat uh, uh, in de Nederlandse wet is vastgelegd dat alleen uh, die medicatie, uh, die, dat merk zeg maar, of de, de merkloze soort medicatie, die het goedkoopst is, dat die vergoed wordt door de basisverzekering. Dus als er allerlei andere merken zijn die exact dezelfde medicatie voor een veel hogere prijs verkopen, dan wordt dat niet vergoed in de basisverzekering. Dat vond ik wel een zinvolle regel, weet je? als ja. je dan toch publiek geld uitgeeft, doe het dan een beetje zuinig. Ja, ik, en ik zeg ook al, ik, wat ik aan het doen ben, dat is ook niet echt uh, uh, doordacht om op, my, op die manier te zeggen. Alleen het is meer een statement van ik wil het anders. En dat ik dus nu niet meebetaal aan die zorgverzekeringen oh, ja, bijvoorbeeld. Ja, mm -hmm. ja dat, dat, ik, omdat ik ook niet weet hoe het precies wel moet. Alleen het is gewoon dit zoals het nu gaat. Wil, wil ik het niet, uh, wil, dus voor mij niet. Nou, ik, is... ik zie wel gewoon echt, een, uh, echt een, een zorgverzekeringsstelsel voor me... waarbij je de keuze hebt of je jezelf wel of niet verzekert. En zo, ja, waarvoor dan, weet je wel? Ja, uh, ja. ja, ja, ja. Maar Ik loop daar wel op vast. Nou ja, als we het nu over drugs hebben. We hebben het eigenlijk over drugs. En, en dan, dan zijn er dus drugsverslaafden... die op een gegeven moment gebruik gaan maken van die zorgverzekering. Omdat ze niet, uh, uh, niet op een verstandige manier ermee zijn omgegaan. En zoals we van Thomas al hebben gehoord, dat, dat hersteltraject, dat is meestal een hele langdurige zaak. Dus Dat is, dat is ontzettend kostbaar, is dat Als je het goed wil doen. Als je het goed wil doen en, en dan waarschijnlijk gefinancierd via, via publiek geld of een, en, en mogelijk dan via zorgverzekering. Nou, dan kan het zijn dat er mensen zijn die denken, hey, maar die drugsverslaafde die heeft er zelf voor gekozen, om wat voor reden dan ook, weet je. En het kan best wel zijn dat, uh, dat hij daar een goede reden voor had voor zichzelf, maar dat je er niet aan mee wilt betalen. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen hoe, hoe vervelend dat ook kan uitpakken als je dan uh, uh, soort van in, die, in dat hersteltraject zit. Ah, dan moet je daar toch een soort van oplossing voor bedenken. Ik denk, ja, misschien is goede voorlichting dan, uh, dan best wel een oké zet. Dat, misschien zou de overheid zich daarmee bezig moeten houden, weet je In plaats van continu maar in de, dat in een verdomme hoekje te plaatsen en, uh, en mensen een vervelend gevoel erover geven, waardoor ze misschien alleen ja. maar meer drugs gaan gebruiken. Ik denk dat we inderdaad wel blij mogen zijn met Nederland dat we niet aan de kant worden gezet met vijf gram wiet en drie uh, jaar in de cel belanden of weet ik veel wat het allemaal oplevert in de Verenigde mm -hmm. Staten. Ja, dat is gewoon, ja, dat, dat kost de staat zoveel onnodig geld, jongen. Dat is, mm -hmm. zijn, zijn, zijn, zijn ingrepen die, die in mijn optiek nergens over gaan. Mm -hmm. En wel voor zoveel schade voor de maatschappij. En dan heb je het inderdaad, wat Teun zegt over schade voor de maatschappij. Maar dat is schade die de overheid zichzelf in principe aandoet. Als jij iemand vijf jaar in de cel gaat zetten, dat is veel meer kosten als dat iemand een keer aan een hartaanval geholpen moet worden. Om er een... mm -hmm. ja, maar even met te zien. Het is voor de, ja. uh, voor de mensen die uh, voor de gevangenisindustrie <laughs> ja. is dat natuurlijk booming business, hè. Die moeten die gevangenissen vol hebben. Dan we, krijgen ze weer uh, meer subsidie. We, we, komen weer, we, we komen weer terug ja, bij nou, de, broken de broken window fallacy. We komen weer terug bij de broken window fallacy. Ik vind vrouwen ook druk, voor jongens. Ik vind vrouwen is ook drugs. Een... Ja, dat stijgt ook naar je hoofd. hè? Ja, ja dat voel ja. ik meteen. Ja. En de sporten trouwens ook. Krijgen je aanmaak van. Ja. ja, ook dat. Nee, maar dat ja, ding dus is natuurlijk wel... Een toeslag op de sportschool. Wat denken we daarvan? Ja, nou, dat, je kunt het in een zorgverzekering opnemen. Er is ook een vega-polis. En als jij bijvoorbeeld uh, veel gaat sporten... Zo, er zijn wel zorgverzekeringen trouwens waar het in zit. Hè? Gratis abonnement op de sportschool. Die, die zien dat ook wel... Uh, die snappen dat wel. Dat, uh, dat ze dat gewoon lagere kosten oplevert... Als mensen zichzelf gezond houden. Maar weet je, wat betreft die... Uh, uh, dat hele drugs blijven verbieden... En blijven handhaven. Er zijn inderdaad best veel mensen die daar een baan aan hebben. En ik uh, toen had het dan met Thomas net ook over... dat uh, uh, op het moment dat dat die, uh, dat die mensen gevraagd van even jij hebt een goed idee dat drugs, uh, dat drugs gelegaliseerd wordt. Nou, dat staan niet gelijk te springen. Want het, uh, het is voor hun compleet logisch dat drugs verboden is en dat het fout is. Dat hebben ze al die jaren lang hebben ze dat ingeprent gekregen. Die gaan niet ineens dan zeggen van uh, ah, top idee, jongens, om dat te legaliseren. Ik zoek wel een andere baan. Nee, dat, dat doen mensen in de zorg ook niet. Dat doen mensen bij de politie niet en het onderwijs niet. Weet je, ja, dat. Uh, Mensen gaan niet zomaar een baan opgeven. Toen, uh, toen de hoorde die legalisatie in Colorado eraan kwam, weet je wie, wie degenen waren? En het waren ook de enigen die het tegenprocedeerden. Weet je wie dat waren? Mm -hmm. Dat was de politievakbond. De politievakbond. Ja. <laughs> ja. ja. Het waren geen christelijke ja, organisaties dat... of zo. Of geen uh, Jelinek-kliniek ja. of zo. Het was gewoon alleen de politievakbond ja. met als argument het maar... kost uh, banen. Ja. Dan uh, dus, ze hebben ze Ja, maar letterlijk politie gezegd ook, hè? Ja, maar let wordt zo gezegd. Ja. Ja. Maar voor de mensen die nu zitten te luisteren ja. en die denken, nou, dat vind ik wel een heel erg een alu-hoedjes-argument. Als je dit soort dingen dus gewoon uh, uh, gaat vragen aan mensen, dan zeggen ze letterlijk, ik wil mijn baan niet kwijtraken. Dat doen ze in de zorg ook, hè? Als je daar voorstelt om. Uh, om meer eigen regie te geven aan cliënten... dan zijn er zat medewerkers die zeggen van... hé hey jongens, maar ik heb nog een hypotheek te betalen. Gewoon letterlijk zo. Ja. Dus dat is helemaal Nederland... niet zo'n raar argument. Ja. In Nederland is dan de, de VVD vooral heel erg tegen legalisatie. En dat is ook weer de partij van de politievakbond. <laughs> mm -hmm. het, uh, het is heel bekend dat er, er echte lijntjes lopen tussen... Vakbond van de Nederlandse politie en de VVD. En er zullen waarschijnlijk, ik weet het niet, dezelfde argumenten zijn. van uh, Ja, het kost hmm. ons banen en zo. En misschien ja, weten ze ook wel dat die agenten zelf ook aan de drugs zitten. Maar uh, ja, goed, daar mogen we niet hard op zeggen. <laughs> en ze verdienen er ook goed ah, aan, ze, hè? Ja, die zullen, vast ook gewoon, die zullen vast ook gewoon drugs gebruiken. Ja, weet je, ja, die hebben Allemaal. ook gewoon een stressvolle baan. Ah, nou, dat weet ik niet. Maar, maar uh, ja... Ik de delen wel. Maar dit is, dit, wat dit betreft, dit is wel mooi. Het blijft een beetje een antropologische hoek. Want hierover is een keer een mooi boek verschenen van Joris Luijendijk. En dat heet ja. Je hebt het niet van mij. En hij is dus in dat, uh, in dat café bij die gaan zitten. om een beetje als een soort uh, fly on the wall. al die politici te observeren en eens met ze te praten over uh, van hoe die besluitvorming nu eigenlijk plaatsvindt. En er zijn allerlei dingen die in de achterkamertjes besloten worden. Allerlei commissies die jarenlang, decennia lang blijven zitten. Terwijl wij met z'n allen een beetje de poppetjes kiezen die in de Tweede Kamer komen. Al die commissies waar zij hun informatie vandaan halen, die hun advies geven, die de berekeningen maken, waar dus eigenlijk de inhoud vandaan komt, die blijven al die decennia lang gewoon zitten. En dat, die geven steeds dezelfde adviezen aan die overheid. Dus ja, je kunt wel voor een andere partij kiezen. En die partij heeft ook partijmedewerkers, weet je wel. Maar er zijn ook gewoon vaste medewerkers van de overheid. Uh, die meehelpen om dat soort adviezen te geven. Ja. Die de sta statistieken ja. uh, maken die, die vervolgens de bewijzen moeten leveren voor de nieuwe wetgeving die er komt. De, de, de Nederlandse, de Nederlandse deep state. Ja, ik weet niet of je het zo deep state moet noemen, want, want als je, dat is dus het leuke. En dat zie je ook in het boek van Joris Luierdijk. Uh, die, uh, die, die stelt ook... Weet je, politici vinden dat heel normaal. En die verwachten ook... Uh, of die gaan ervan uit dat Nederlanders die gewoon, uh, ja, die gewoon naar, naar een debat in de Tweede Kamer zitten te kijken... volop weet hebben van het hele proces wat er op de achtergrond plaatsvindt. Want ja, dat is toch gewoon staatkunde. Dat heb je misschien met maatschappijleer gehad, hoe dat allemaal functioneert. Maar heel veel mensen die weten dat helemaal niet. Die interesseert het ook helemaal niet. Uh, dat is mooi, ik heb er Robert Valentine al eens over gesproken. Weet je, die zegt, uh, mensen zijn... Ik weet niet meer of het 7 minuten per dag of per week was, maar die zijn hooguit 7 uh, minuten per dag zijn ze bezig met politiek. Maar de rest van de dag uh, zijn week. ze gewoon compleet andere dingen aan het doen. Ja, en dat ja. tel ik week, extra dubbel. <laughs> per week, ja, per week. Nou ja, en het, en het ding is dus... Uh, die zeven minuten die ze met politiek bezig zijn, zijn zeer waarschijnlijk de zeven minuten aan politiek die ze in het acht uur zien. Dus dat is helemaal niet mensen die debatten zitten te kijken of die denken hoe gaat die procedurevorming eigenlijk. En al helemaal geen commissievergadering bekijken waarin de eigenlijke besluiten worden genomen. Dus uh, ja, je kunt er net doen alsof, uh, alsof het allemaal zo uh, zuivere koffie is ofzo. En als wat je ziet in die, in die Tweede Kamer debatten waarvan je alleen maar een samenvatting ziet... Dat, dat is hoe de besluitvorming plaatsvindt. Maar dat is helemaal niet het volledige verhaal. Nee. Er zijn allerlei cijfers. Heb nog even gekeken naar het uh, drugs. Uh, hoe dat uh, drugs zich uh, nu in het. Uh, sorry, ik ben aan uh, twee dingen bezig. Hoe, hoe doet het drugs in het, het nieuws, het, uh, in het nieuws uh, op dit moment het? Ja, dat is wel apart. Want ik heb dus de afgelopen of ik, uh, jaren. Of je een vaccin noemt. Nee, nee, nee, maar dit, dit gaat echt over het letterlijke woord drugs. Hè. Als je dan nieuws.google.nl intikt en dan drugs uh, opzoekt... dan is het de afgelopen weken denk ik wel tien, 15 keer in het nieuws geweest. Uh, dat is best wel apart, want als je naar uh, de afgelopen maanden kijkt... dan gebeurde dat helemaal niet zo vaak. Maar toen was het natuurlijk heel veel corona in het nieuws. Dus kennelijk is nu dan drugs ineens weer interessant, weet je. Uh, <laughs> dat is ook wel een soort medialogica. Er moet een groot verhaal zijn waarin er dan voor- en tegenstander zijn... of zwart en wit, waardoor mensen weer eens iets hebben om... Uh, ...om zich tegenaf te zetten. En volgend ja, jaar zijn er weer verkiezingen. Thuis. Ja, en, en volgend jaar zijn er weer verkiezingen. Dus uh, partijen hebben er wel baat bij... ...om, uh, om weer eens iets te hebben... ...om, uh, om zich hard tegenaf te zetten. Ja, om even een keuze te maken. Ja, ja en dan zijn de, de, de, wat ik dan mooi vind... ...er wordt altijd uh, zo'n framing vindt er dan plaats. En een van de... de uh, de gouden zinnen daarin is dan: van het kan toch niet zo zijn dat. En oh, uh, dat hoor ja. ik dan zo vaak terugkomen <laughs> in zo'n debat. En dat zijn dan meestal gewoon het kan van toch die niet uh, zo van zijn die van zijn Ja, het uh, kan toch niet zo zijn dat wij hier als beschaafd land, weet je, dan hoor je meestal CDA of ChristenUnie praten of zo. En, uh, en uh, nou ja, laatst hoorde je, dus Rutte zelf ook, zeggen: van ik ben niet het soort liberaal dat gelooft dat er geen overheid nodig is. Dan denk ik, nou, dan, <laughs> gaat, dan gaat de goede kant op, jongens. Ja, dat uh... dat laatst gevreemd, maar goed. ja. Het is ook Ja. Het zijn allemaal van die, van die frutte spraakgroepje op, het, op Facebook jongen, dat is verschrikkelijk. Mm. En dan zeg je, ja. oh, je noemt, je, je noemt mij vast achterlijk omdat ik Trump verdedig. Ja. En dan zeggen ze, hey, wat was het nou net? Nou, nee, ik weet het niet. Nee, ja, maar het is makkelijk om dat soort dingen weg te zetten, weet je. En juist daarom vond ik het zo leuk om even met Thomas te praten. Uh, omdat die gewoon er feitelijk onderzoek naar doet. En dan zie je ja, dat heel, ja. die, heel, die, heel die repressie... Uh, dat werkt gewoon niet dat hebben we inmiddels meer dan een eeuw geprobeerd en het werkt niet en uh, de, wat, wat nog in de weg zit is een soort van de, de politieke slash publieke opinie, die moet het dan nog uh, soort van in hun hoofd uh, wennen aan het idee dat, uh, dat onderdrukken misschien minder goed werkt om hun eigen doel te halen, oftewel uh, minder drugsproblematiek minder, minder overlast, minder geweld uh, dan wanneer je dat zou uh, reguleren of legaliseren nou, en ik, ik, ik denk dat, dat Thomas wat dat betreft een, meer een toekomst heeft dan Teun. En weet je wel, uh, daar wil ik gerust met Teun nog een keer over praten waarom dat ik dat vind. Weet je wel? Want anders dan ja. zeg ik het nou dat hij er niet bij is. Ja. Maar, maar, maar als ik gewoon de twee verhalen tegen elkaar afzet... Dan, dan, dan, het heeft gewoon geen zin om te gaan zeggen nee we doen het niet en dan zelf een, een fles wijn weg gaan jassen op een avond weet je wel, Want, ja. omdat dat dan wel in binnen de wet ligt en... nou, maar Nou, het, het is ook niet zo'n uh, uh, natuurlijk helemaal niet zo'n rare gedachte om gewoon weer eens opnieuw naar dat bewijs te kijken en, en die uh, wat Teuner aandraagt, dat het geweld wat er zeg maar, in de productiesector plaatsvindt ja, daar heb ik ook een probleem mee, maar dan denk ik dan moet je dus juist legaliseren want dan heb je al dat geweld niet meer nodig. Weet je? Dan kun je gewoon legale bedrijfjes hebben. die dat op een fatsoenlijke manier produceren. die kwaliteit leveren. waar mensen minder overlast van ondervinden. Kun je bijvoorbeeld zelfs, uh, uh, zelfs erop aansturen dat er, uh, dat er geen, uh, geen grondwater vervuild wordt of zo. Ja, helemaal gelijk. Ja. Janne, ik ga, ik ga mijn pad vervolgen. want ik heb nog even te gaan. en ieder wolken sprak hier samen. Ja. En ik zat eigenlijk aan de zon vandaag, dus ik heb even geen behoefte aan regen. Ja. Dus uh, uh, uh, uh. ik. Ik, ik, ik, uh, ik ga ook weer even verder, want ik zat net ik buiten iemand wel... zwaaien die volgens mij alweer op mijn deur geklopt heeft. Ik vond het, ik vond het wel uh, okay, een beetje okay. dat ik uitgenodigd werd om, om te praten over drugs. Dat vond ik ja. hartstikke En um, Nou ja, volgens mij is, is, is een eigen keuze, is wat ik net al zei, uh, wat mij betreft, is, is steun toch een beetje te. Uh, voorbehouden op, zijn, op wat hij kent ja. en, en, en, en heeft het meer toekomst als je mensen uh, hun fouten kan laten toegeven dat denk ik ook ja. het gesprek is wel waardevol wat dat betreft en ik denk dat Thomas en Teun misschien ook nog eens met elkaar in gesprek zouden kunnen, dat lijkt me ook een mooie maar daar uh, komen we later dan nog een keer Volgende op denk denk uh, ja. <laughs> we gaan uh, ons best doen ja. uh, mensen, ja, hartelijk. hartelijk dank ja? Ja, ja. ja. Anne, En, en ik zelf, vind leuk, zelf, vind ik, zelf vind ik dat er helemaal niks illegaal moet zijn. Maar goed, uh, dat is mijn, mijn standpunt. Ik wil in ieder geval iedereen hartelijk danken voor het uh, luisteren nou ja, behalve, en behalve, het uh, nee, kijken. Man, behalve behalve misbruik wat leidt tot schade aan derden. Want dat moet natuurlijk. Ja, oké, oké, oké. Ik heb het gewoon en, over middelen. <laughs> het is de oorzaak te ja oorzaak gevolgd, mm. ah, oké okay. ja goed, <laughs> ik heb nou, het over consumptie uh, middelen, alle, maar goed alle, ik hou van jullie alle <laughs> ja. vier ja. mensen, de hartelijke groeten oké, okay. ik wil even afsluiten ik uh, wil in ieder hart, uh, iedereen hartelijk danken voor het luisteren en het kijken, uiteraard mm. zijn we er volgende week weer met vrijheid radio en met stuurlozen uiteraard ook weer en uh, ik zou zeggen, toe Yo. de Dokie: hele vrolijke en vooral rijweek week nog, en uh, even kijken oké, okay, hartstikke de mazzel <laughs>